Trixo, dubbel zo sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Trixo, Trixo. Tje, maar jongens, dat verhaal in Ecuador, ik zag hier ook die beelden, jij ook, hè? Ja, en ik vroeg mij af: stel je voor dat dat hier gewoon gebeurt? Dat hier plots mannen binnenvallen? Dat zou toch eng zijn? Wat ja, was ook geen staatsgeheim? Dat was echt zo: gewoon criminelen in, in lelijke t-shirts en trainings en kappen. Maar wel heftig. Dat had jij dan gezien, dat hun outfit beter kon? Ja, want die had in een, een, een training van Siemens. Dat is toch nee. raar allemaal? Dat, dat is vreemd, ja. Vier over zes. Goedemorgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey. Ja, nee, er heeft doden gevallen en zo. Het is echt niet om te lachen, vreselijk. Ik heb gewoon flappie meegenomen vandaag. Ja, ik, ik, ik vind dit vreemd. Wie is Flappy? Ja, het is een klein hebben dingetje. Um, ja, als ik het uithaal, zeg je van... God, Flappy, eindelijk zie ik hem. Maar wel, lieve mensen, het is een radio, ik weet het is moeilijk. Maar als je straks mee kan kijken in de app of live op VRT, ga zeg je van... Amai, Flappy, maar hoe is gedaan? is Flappy hier al? Want een Flappy is hier al. Ah. Ja. Ja, is het okay. jouw Flappy of is het mijn Flappy? Het is echt wel mijn Flappy. Ja. Oké. Okay. Je hebt ook een Flappy. Ah, well, ik ik heb een Flappy thuis, dus ik dacht, heeft hij nu mijn flappie gestolen? Flappy is er al, lieve mensen, maar kijk, vooral de zon. Niet? De zon gaat schijnen, het is lekker koud buiten, het is woensdag. En Aileen is ook al wakker. Goedemorgen. Ja. Ja, mensen hebben geen idee wie Flappy is. Ik heb Flappy mee vandaag. Speciaal voor Kim meegebracht. heeft een heel goede reden. Doe maar even een gokje. Wie of wat zou Flappy kunnen zijn? Radio 2. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Geen idee? En wat moet ik ermee? Wat vraag ik mij ook al af? Ja, jij niks eigenlijk. Ah, tof mij. <laughs> Thank you, toys, you smile at me. Het is 11 over 6. Goeiemorgen, Klappie. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je woensdag begint. Ja, het is wel een ochtend hoor. Het is vandaag 10 januari. De dag dat je hoort op radio 2: dat in Ecuador. daar staat de boel echt compleet op zijn kop. Er is een crimineel ontsnapt. Daar zijn dan. mensen in een televisiestudio, gewapend binnengevallen. Daar is ja, toch wat bloed gevloeid. Er zijn intussen ook al tien mensen gestorven, omdat er heel veel rellen zijn in tal van steden. En ja, het is echt heel onrustig. Ja, je moet je dat voorstellen dat je daar dan radio of televisie gaat maken. Hallo. Dat is schrikken. We krijgen nog net een ijsdag. Het zou rond de 0 graden zijn, gevoeld, toch eh, rond min 4 of min 5 overdag. Maar nu al veel veel heftiger, blijkbaar. Um, alles over de gevoelstemperatuur gisteren over gehad, met weer Vrouw Jacot. Nu, als je met de fiets gaat, of je moet buiten werken, goeie moed. En ik heb flappie mee. Dat Christa, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Christa Ornelis uit Bernem. Ben je familie van Christa? Ja. Ah. Is, is het waar? Ja. En is oerst ja. een... zijn, zijn, weer zijn, zijn opa was een neef van mijn papa. Hmm. <laughs> wacht, zijn opa was een neef van jouw papa. Oké, okay, Ja, ja. Het dat is al toch het is nog ornelisch. Het is ja. goed, maar je, ja, je luistert naar de juiste zender. Dat is belangrijk natuurlijk, Christa. Zeg maar, het was bij jou hoe koud? Min zes. Oh, wacht. Er is ook gevoelstemperatuur. Hoe koud is het gevoel? Okay, uh, ik ben nog, niet buiten, ben nog niet buiten geweest. Daarnet keken we en hier in Schaarbeek, in Brussel, was het min twaalf gevoelstemperatuur. Oei. Ja. Oei. Ga, je met, ga je met de fiets naar buiten vandaag, Christa? Nee hoor, zeker niet, zeker niet. Oh. Hey, wel, gisteren hadden we hier een verhaal. Kim van Onsen die was me met mijn kop aan het lachen, omdat ik euh, af en toe met de fiets rijd als het oh, koud is. Nee. En wat doe ik dan, Kim? Je weet het nog. Je zet een helm op met van die grote flappen om je oren warm te houden. Flappie. En ik heb flappie mee vandaag. Ik, ik kan hem nu zien in de app van Radio 2. Dus mijn fietshel... Nu wil ik dus zien of het eruit ziet hoe ik het mij ingebeeld heb. Nou, Kijk, ik zet hem nu even op mijn hoofd. Dus ja. <laughs> ik heb heel warme, warme oren nu. Ja, Goh, ja, ik, het precies alsof je gaat paardrijden. Ja. Ja. Ja. ja. Ik ben precies een jockey. Ja. Een jockey. Ik ben dan ook een disc jockey. Vandaar was ah, voilà. een tok om mee te fietsen. Ga je dat nu de hele uitzending aanhouden? Nee, dat gaan we niet doen. Jammer. Nee, ik heb hier geen in Charlotte. Zit ja. nu? Ik was echt helemaal in de war. We en hebben thuis je... een knuffeldieren olifant dat Flappie heet. En ik dacht, heeft hij nu gewoon de knuffel van mijn kinderen gestoken Nee, het is flappen. gewoon een fietshelm met Flappie. En je noemt hij ook zo. Je zegt, ah, we gaan fietsen. En dan zeg je tegen Ilse, ja, maar ik ga nog even Flappie meenemen. Zit Gisteren doe ik dat Zeg dus, <laughs> Christa, dankjewel om even te bellen. Geniet van de dag en ga maar naar buiten. Hè. Het is gezond. Het is uh, lekker, lekker. Ja, dankjewel. Goed, Praaties joh. Goed dag voor de dag. Even if baby, touch it hurts. don't regret.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 En Marie en Shania toegeven. Er zijn dus echt al mensen op straat geweest. Gaan wandelen. Ik zie hier een ochtendwandeling van 14 kilometer. Robert, jij bent Abaai. goed bezig hoor. Wow. Sommige mensen zijn echt wel fan van mijn fietshelm. Maar ja, het is goed. Flappy. Vind jij het goed? Ik vind dat het zelfs lijkt alsof hij een pet op heeft en daar dan die helm ja, over. Ja. Maar het is goed dat je een helm draagt. Je bent ja. een voorbeeld. Dat, dat wel. Ook Een, een helm-influencer <laughs> vandaag. Goed, goeiemorgen. Ja, straks meer hoor. Profel. Als wij ramen en deuren plaatsen, dan leveren wij altijd keurig werk. Professioneel en proper. Met de pro van Profil. Want uw huis is heilig. Dat beloven wij.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 en 5000 euro overheidspremie bij aankoop van een elektrische wagen. Open deurdagen ook op zondag. Info en voorwaarden op renop.be. Voilà. De Samsung Galaxy S23 Fan Edition en Oortjes voor 9 euro bij Proximus. Mai. Ambar, dat wat mee. Voor 9 euro zelfs geen 10. Amar. dat wat mee meer op 1 euro in champagne of iets lichters. Kom pak snel al uw maten mee. Het is tijd om te gaan showen bij de galaxie. De gal een Samsung Galaxy S23 Fan Edition en oortjes voor 9 euro bij een mobiel abonnement. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Het zijn solden bij bol. Ho, daar kan je niet omheen. Alleen deze week Lego sets met tot 15% korting op de meest getoonde prijs. En winterse mode met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. De meest getoonde prijs. Scoor deze en nog veel meer deals in de app van Bol. Goedemorgen morgen! Ja, wat een nieuws vandaag. Wat een nieuws vandaag. Net al dat uh, zware nieuws over Ecuador. En ook dat, uh, ja, dat gruwelijke nieuws. Je hebt al een paar dagen iets aan de hand. Ook voorpagina's, social media. De sterrenchef Nick Bril Maandag heeft hij een medewerker uit zijn restaurant. De Jane zou die hebben aangereden. Intussen zijn er al meer details over. En die zijn wel pittig, Charlotte. Vertel eens. Maar er is wel nog altijd wat mysterie. Hè, maar als we even teruggaan. Dus dat ongeval gebeurde op de parking van De Jane. Het sterrenrestaurant in Antwerpen. En het zou volgens de ...advocaat van Nick bril gebeurd zijn na een nieuwjaarsfeestje. Hij zou onder invloed geweest zijn van alcohol, heeft een positieve ademtest afgelegd. Mm -hmm. En het slachtoffer zou al op de grond gelegen hebben en dan zou hij daar overgereden zijn. Maar dus ja, het is echt nog... Per ongeluk, hè? Ja, intussen uh, meer nieuws over het slachtoffer staat in de Gazette van Antwerpen. Dat is Joe hm. Claridge blijkbaar. Een 37-jarige souschef uit Groot-Brittannië. Hij werkt normaal in een restaurant op het Britse eiland Jersey. Maar het restaurant is gesloten tot februari. En hij dacht: ik wil stage lopen in de Jane. Ik wil meer gaan leren daar. Hij hm. werkte daar nog maar een week. Uh, en dan is dat ongeval gebeurd. Dus die familie is in shock. Ik kan mij inbeelden. Uh, het hele team daar ook. Uh, Nick wil ja. ook. Hè. Uh, en ze denken wel niet dat hij dat op zijn eerlijk nee. heeft. Daan, dat het echt wel een ongeluk is. Maar ze hopen dat er snel meer duidelijkheid komt. Dus dat onderzoek loopt wel volop. Uh. En dan... Oh, your Lord, your Lord, your Lord. Margot van der regio die gaat vandaag de trein nemen. Daar hoor je straks alles over. Maar als je iets kwijt geweest bent op de trein, ja, de kans is groot natuurlijk dat dat gebeurt. Een paraplu bijvoorbeeld. Er zijn cijfers over die zijn wel bijzonder. Vertel eens, Charlotte. Vorig jaar heeft de NMBS 39.000 verloren voorwerpen gevonden. Dus niet alleen op de trein, maar ook in de stations. En uh, meer dan de helft daarvan kwam uiteindelijk ook weer bij de eigenaar terecht. Dat vind ik eigenlijk wel nog straf. Uh, zes jaar geleden was dat maar een derde. En ja, je vraagt je dan misschien af, wat is dat allemaal, Bagage? Vooral kledij ook, laptops, sleutelhangers, fietsen. Maar vorig jaar werd ook een viool gevonden, een gitaar en een rolstoel. Wacht, een rolstoel? Ja, ja. <lacht> Dat heb je eigenlijk nodig. Dat zou je nodig moeten hebben als je hem bij hebt. Bijzonder. Maar als je het wil terugkrijgen, dan moet je contact opnemen met de NMBS en heel goed omschrijven. Um, want bijvoorbeeld, er was een, een, een voorbeeld van een knuffel. Ze hadden een knuffel gevonden waar helemaal niks uh, bij stond. Geen naam, niets. Maar die zat dan wel in een zakje um, waar ook nog een kaartje bij zat van familieleden. En dat kwam blijkbaar van ergens op een jeugdkamp. En de mensen die die knuffel uh, waren kwijtgespeeld, die konden dat allemaal beschrijven. Van, ja, het zat waarschijnlijk in een zakje, zou kunnen dat er een postkaartje bij zat. En oh. op die manier dan, als je goed herinnert nog wat, er allemaal bij jouw grief zit dan kunnen ze jou zeker helpen maar de NMBS raadt ook aan om dus ja, je naam of contactgegevens overal bij te stoppen ja ja, dus als je zelf iets verloren bent deel gerust even in de app van Radio 2 kunnen we misschien ook meegeven aan de NMBS ja hoor flappie gesproken zo'n fietshelm zou je ook zomaar kunnen ja. vergeten natuurlijk, ja, ja makkelijk ja. jullie als... al dingen vergeten? Paraplu. Paraplu, echt masteld. Ja, de ja. Ja. Maar die ja, dat kan je moeilijk beschrijven. Hè. Of je kan misschien gaan kijken naar het depot. Kijk, in de app zien we een, een voorbeeld van, van hoe het oh. eruit ziet. Zakken, tassen, daar hangen dan briefjes op. Koffers. Koffers uh, oh. ook, ja. Als er iemand die een goed idee had van misschien moet je flappie spelen van Joep van het Hek. Dat gaat over een konijntje, gaat niet mm. over een fietshelm, maar het eindigt gruwelijk. Voor mensen die het liedje niet kennen, zet hem nu even uit. Het is twintig over zes, je kunt er tegen. Het is een plezant liedje.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 ...of moet je gaan werken. Heel veel goeie moeite hoor. Als je dat koud wordt. Zometeen alle nieuws uit je buurt. En het weerbericht Eerst Charlotte. Goedemorgen. Bijna vier op de tien Belgen fietsten naar het werk... ...of deden minstens een deel van het traject met de fiets vorig jaar. En dat is een record. 8,5% kiest voor trein, tram en bus, maar de auto is nog altijd het populairst. En in de havenstad Guayaquil in Ecuador is er chaos... ...door problemen tussen drugsbendes en politie... Daarbij zijn zeker al tien mensen gestorven. Het begon toen gewapende mannen studios van de staatstelevisie binnendrongen en medewerkers tijdens een live-uitzending gijzelden. Het geweld verspreidde zich snel naar andere steden. Het is al zeven. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In Mechelen heeft het CAW, dat is het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, daklozen moeten weigeren voor nachtopvang tijdens deze koude golf, dat zegt RTV. Vorig jaar telde het CAW een duizendtal mensen in de regio Mechelen, Boom en Lier, die geen dak boven hun hoofd hebben. Maar naar schatting gaat het om dubbel zoveel daklozen. Bij de nachtopvang in de regio zijn momenteel maar 25 bedden. Er wordt wel altijd mee naar oplossingen gezocht als mensen er niet terecht kunnen, zegt Maarten de Witte van het CAW bij RTV. Wij moeten regelmatig mensen weigeren. Ik denk dat er vandaag een 5-6 mensen niet zijn aangemeld geraakt, omdat wij volzet waren in onze nachtopvang. Soms vinden mensen zelf nog oplossingen bij vrienden of familie. En ook de betrokken OCMW's die de mensen aanmelden bij ons Ze gaan ook mee op zoek naar andere oplossingen. Uh, wordt er wordt gekeken naar jeugdherbergen of hotels waar dat mensen dan uh, tijdelijk kunnen verblijven. Door de vrieskou dreigde gisteren op verschillende plekken in Antwerpen ijspegels naar beneden te vallen. Aan het MAS, het museum aan de stroom, hingen de pegels gevaarlijk te bengelen, zegt Jasmin O. van de brandweerzone Antwerpen. Daar was de hoogte van het dak op zo'n 60 meter hoogte ongeveer waren zich ijspegels aan het vormen en ja, de kans bestond dat die naar beneden zouden vallen dus uh, hebben wij die met ons uh, grijmp dat is ons team gespecialiseerd in, uh, in klimmen en uh, reddingen in dieptes en, uh, enzovoort hebben wij die uh, daar verwijderd Er is zeker nooit gevaar geweest voor de mensen daar uh, in de buurt Er is uh, een veiligheidszone afgezet uh, zodat de mensen die zeker niet op hun uh, hoofd zouden krijgen Ook aan het viaduct in Wilrijk moest de brandweer ijs spiegels verwijderen. Mark Overmars, de technisch directeur van voetbalclub Antwerp, is vanaf vandaag tien maanden lang wereldwijd geschorst door de FIFA. Het is nog niet duidelijk of dat ook betekent dat Overmars zijn functie bij Antwerp tijdelijk niet kan uitvoeren. De Nederlander werd eerder geschorst in eigen land na meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers van voetbalclub Ajax. Frank Neervoort, de woordvoerder van Overmars, vertelt wat het nieuws op dit moment betekent. De FIFA neemt uh, de schorsing van de van het ISR, het instituut voor Sportrechtspraak in Nederland, over. En dat betekent concreet dat de heer Overmars wereldwijd zijn uh, werk niet kan uitvoeren voor uh, een periode van circa tien maanden. Er is ...geen onderbouwing bij die uitspraak geleverd. Dat betekent dat wij nu eerst de onderbouwing gaan lezen... ...bestuderen zodra we deze uh, hebben. En vandaag kijken we verder. Bij voetbalclub Antwerpen reageert voorlopig niemand... ...op de mogelijke gevolgen voor de landskampioen. Na een koude ochtend klimt het kwik in de namiddag richting 0 graden. Het blijft wel vrij zonnig vandaag. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door... ...in de app of op de website van VRT Nieuws. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. Vertel eens. Ja, het is eigenlijk heel weinig dat ik te vertellen heb. Een ik hele ziek. kleine file op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. Oh. Daar verlies je zes minuten. Mensen blijven thuis met die kou, precies. Ja, lijkt het zo van wel, hè? Kijk, ziezo. Geniet van de dag.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 Dat is wow. Dat is gigantisch ook. Dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Lieveke, film Maar lief, filmt jij dat? Ik moet niet. dat kijken. Maar, alie, film. Ja, oké, okay, ik film. Oh, oh, oh, oh, oh. Spectaculair, zit dit. Dat heb ik nog nooit gezien. De Fort Salon Condities zijn spectaculairder dan ooit. Afspraak bij de fort Verdeler in uw buurt of op fort.be. Actie geldig tot 31 januari. Ford Ford Ford. Voilà, ik ga mijn reizen lauwers naar Japan. Japan, hallo Geraakt dat dan met de bus? Ja, dat had je kunt. Maar het is een rondreis langs Tokio, Hiroshima en Osaka. Amai, doen jullie dat ook? Ja, me. Absoluut! Bus, cruise of vliegvakantie? Reizen lauwers. reizen met liefde voor jouw wereld. Reizen lauwers. Reis door ons hele aanbod op Lauwers.be. Reizen Lauwers. Ontdek op 20 en 21 januari je volgende vakantie tijdens Lauwers Reisbeurs in Kinepolis Antwerpen. Naar het werk gaan, dat is beter met de trein. Maar waarom? Omdat onze dagen. Pro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 Twee. Goedemorgen, de minister, morgen minister, Zo heet dat liedje ook. Goedemorgen, het is negen over half zeven. Als je in de buurt woont van Kesselo tegen Leuven, Vlaams-Brabant, daar is iets vreemds aan de hand. Daar liggen bewoners wakker van een heel gek, mysterieus gezoem. Charlotte van het Nieuws, vertel eens. Het wordt druk besproken op Facebook dat Gezoem en inwoners van Kesselo zeggen dat ze dat al een tijdje horen. En ze gingen het onderzoeken. Ze dachten aan airconditioning toestellen. Dat was misschien de makkelijkste oplossing. Maar daar bleek het probleem niet te liggen. Mysterieus Gezoem. Even met de politie toch wel. Mark Vrangs van de politie van Leuven. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Jij want zelf in Kesselo, je kent het geluid intussen. Beschrijf het eens dus voor de mensen. Wel, het is een, een raar, zoemend, zacht, brommend geluid dat constant op de achtergrond aanwezig is. Je kan het vergelijken met de motor van zeg maar een koelkast die drie, vier kamers verder in de woning opstaat en door de muren hoor je dan dat gebrom, gezoem van die motor van die koelkast. Vervelend. Wat ja, gaan jullie nu doen? Ja, het is inderdaad vervelend. Als je gefocust daarop bent, zeker. Want je gaat er echt naar luisteren. En we hebben ook bij de politie al wel wat klachten binnengekregen. Uh, ja, daar gaan we naar zoeken, naar de bron van dat geluid. Voor onze mensen is dat onmogelijk. Je vindt echt niet van waar het komt. Plus, het zou ook gevaarlijk kunnen zijn. Want in de buurt is een groot spoorwegcomplex. Veel spoorlijnen en je bent al snel in gevaarlijke toestanden aan het zoeken. Dus uh, voor ons is dat onmogelijk. Dus nu wordt een beroep gedaan op meer gespecialiseerde diensten. Ik denk dan aan uh, de milieudienst, uh, die uh, gaan proberen te achterhalen wat de bron van het geluid is. Maar, jongens, het... maar jullie hebben vroeger dus wel al pogingen gedaan om, om, om eigenlijk de oorzaak te zoeken... Ja, ja, onze patrouilles hebben daar ook al s'nachts op rondgereden, echt gaan zoeken. Van waar zou eventueel dat gebroem, gezoem kunnen komen? Maar in zo'n groot gebied en. Ja, de klachten komen wel van een ruime zolen. Ja. Is dat echt onmogelijk? komt dat achterhalen van waar het geluid komt. Ja, stel je voor, een mol op een motto of zo onder de grond. Ik dat, heb dat gevoel erbij, dat er iets... Zoiets. Ja, maar ja... Zeker, dat ja, gelijk. Ja, dat zal het waarschijnlijk niet zijn, maar vreselijk. Als je in de buurt van Kesselo woont en je denkt van... Ja, maar ik weet het of ik ken het, deel het even in de app van Radio 2. Misschien dat we de politie kunnen helpen om maar te zeggen... Waar moeten jullie zich mee bezighouden maken? Ja, dat... Uh zijn van die dingen waar mensen nu van wakker liggen, letterlijk. letterlijk ja. En dan is het uh, ja, alleen de politie die s'nachts bereikbaar is en die op zoek moet naar de oorzaak van dat kwaad, van dat geluid, van die last. Ja, ja. het is ook wel vervelend, hè ja ik snap het wel. Het gedoe, zeg. Mark Franks dat van de politie wel even. Ja. Ja. in Kesselo. Het gezoom daar hopelijk raakt het opgelost. house op de hoogte. Heel fijne ochtend nog. Aangebied ah, voor je beert, dag.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 Ça n'a rien de parce qu'après tout c'était pas si mal J'empile en pile des questions tellement banales Problème je me demande si c'est moi comprenne la coquque qui pourra Je vais tout pour Mamma mia, Mentissa, bon, dat vreemde gezoem in Kesselo bij Leuven. Frederik Dirijk uit Slotegem, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Peter. En jij denkt een oplossing te hebben. Wat is dat gezoem volgens jou daar in Kesselo, Frederik? Ah, volgens mij hey, het is het maar een uh, louter uh, een hok en uh, gewoon uh, mijn een, beetje uh, nadenken. Het. Eventueel in Kassel daar uh, hoogspanningskabels moeten hangen. Dat kan uh, een redelijk een brommend lawaai maken ja, nog van die ja. oude kabels. Maar dat zouden ze toch al weten, Frederik, die, die politieagenten. Ja, dat kan dat, toch ja. niet anders. Maar als er uh, vocht mee te maken heeft, uh, wat uh, geregend heeft, uh, ja. Uh, ja, misschien dat uh, elektriciteit, uh, een lawaai. Uh, hoogspanningskabels... Wat een gedoe, wat een gedoe. Het zou kunnen. We geven het mee. Zie, zoals Mark Franks van de politie het gehoord heeft. Misschien even kijken naar boven. Dank wel, Frederik. Fijne ochtend, man. Oké, okay. hartelijk dank. Fijne dag. Ja, wat een Hoogspanningskabels. Ja, wie weet, hè. Onze Margot van de regio, die moeten we het even hebben, want die heeft deze week op televisie verteld dat ze de oudste poes van Oudigem heeft. Die poes is 21 jaar vond ik al heel indrukwekkend. Dat is een heel oude poes. hè? Ja, daar moeten we het straks nog even over hebben. Maar vooral deze maand zorgen we voor de eerste nationale Goeiemorgendag in Vlaanderen. Want we hebben een datum. Ja, nog een paar praktische zaken. Maar morgen hoor je wat, wanneer en hoe. Het is allemaal de schuld van luisteraar Raf uit Zwijnaarden. Omdat we te weinig Goeiemorgen zeggen tegen elkaar. En we willen dat met jou en heel Vlaanderen veranderen. We organiseren een dag waar we met z'n allen... Onze goede morgen laten zien en horen. Morgen meer details. Maar Margot is nu al hard aan het werken om dat te regelen. Margot van de regio! Vanmorgen zal heel de trein weten dat het een goede morgen is. Want Margot, ik zie jou op dit moment daar ergens op een, ja, een, een stationplein staan. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik zie heel veel frisdrank. Ik zie ook feestverlichting nog daar op het stationsplein. Maar vooral, hoe koud of hoe warm is het? Uh, ik denk min drie. Ik ben er niet zeker van, maar het voelt heel, heel, heel koud. Maar je ziet er wel minder bevrozen uit dan gisteren. Schijnbedriegt. <laughs> Dat zal wel. Maar vooral, je mag zo meteen naar binnen, want je neemt de trein van morgen. Wat ga je precies doen, Margot? Wel, ik ga de trein nemen van Hasselt naar Brussel en ik ga tegen iedere passagier die mee rijdt goeiemorgen zeggen. En ik hoop heel hard dat ze dat terug zeggen, want dat is natuurlijk de bedoeling. We willen die nationale goeiemorgendag organiseren en daarom ga ik dat dus ook doen. En ik hoop stiekem dat ik zo door de treintelefoon mag babbelen. Ja, ja. als je zo'n morgens op de trein zit, dan heb je toch geen zin om iets te zeggen. Waarom? En wel bij deze een warme oproep om dat vandaag wel te doen. Op de trein tussen Hasselt en Brussel. maar marco van de Regio, nog iets. Want deze week heb je op televisie verteld dat jij de oudste poes van Oudegem hebt. 21 jaar. We hebben ja. wel wat reacties gekregen van mensen met nog oudere poezen en oude huisdieren. Dus okay. je hebt een missie. Je wil ze allemaal ontmoeten ja ik, Dat lijkt me wel cool om het oudste huisdier, dus het hoeft niet per se een poes te zijn, te ontmoeten en daar dan een uh, megazotte party voor te houden of die te kronen of zo. Ik weet nog niet exact wat ik ga doen, maar ik wil graag het oudste huisdier van Vlaanderen vinden. Oh. Maar, maar go in de jungle party, want dat wordt dan zo van alles. Heb je dan bijvoorbeeld een lama van 60 jaar, deel dat even in de app van Radio 2. We gaan ze beroemd maken en vooral we gaan op zoek naar hun geheim. Hoe komt het dat die zo oud kunnen worden? Komt helemaal goed. Deel het in de app of verspreid het bij jou in de buurt. Margot, fijne treinreis. Tot straks. Ja, tot straks. Tot straks. Margot. Ongeval, is zo gebeurd, een botsing en knal, al mijn dromen verscheurd. zag me nooit zoveel sterren in één nacht. En toch had ik geluk, want mijn hart bleef intact. Nu zie ik het leven door een roze bril. En alle problemen lijken zo gering. Zelfs de sombere dagen, we me niet. En de ruisende regen klinkt als muziek. Ik ben toch zo blij dat ik opnieuw kan zingen, opnieuw kan zingen. Mooi, leven is mooi.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 Today I've gone all separate ways Left my living fast somewhere in the past Cause that's for chasing cars Turns out open bars lead to broken hearts I'm gone way too far I know it used to be crazy I know it used to be fun You say I used to be wild I say I used to be young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 Cause I used to be young. Miley Cyrus, goedemorgen vijf voor zeven. Beetje wakker worden, beetje warm worden. Op deze gekke, gekke woensdag, dat kan hoor. Kom maar op hoor. Gala en Freed from Desire oparmen voor dat feestje Back to the 80s, 90s nil is. My love has got no money, he's got his strong beliefs.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 You it.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 Luc Appermond, zien we een probleem. Ik weet het je, maar jij kan hem ook nog wel helpen vandaag. Goedemorgen, bijna 7 uur zien. Elke dag voor 2. Radio 2. Het belangrijkste nieuws vanmorgen krijg je van Charlotte Krul. Goedemorgen. In Ecuador is er chaos tussen drugsbendes en de politie nadat een gewapende bende televisiestudio's binnenviel. En vorig jaar kreeg de NMBS 39.000 verloren voorwerpen binnen. In Ecuador zijn al minstens tien doden gevallen door een gewapend conflict tussen drugsbendes en politie. Gisteravond nam een gewapende bende even de studio's van de staatstelevisie over. Dertien verdachten werden opgepakt en ze worden aangeklaagd voor terrorisme. Dat gebeurde in de havenstad Guayaquil en daar zijn heel veel drugsbendes aan het werk. Ook op andere plaatsen in de stad is er geweld gemeld. De Belgische Ariane Tavernier uit Gent woont er sinds enkele maanden. Ze hebben gezegd dat we in staat van oorlog zijn, want de kans is wel dat als je naar buiten gaat en je zit in de verkeerde situatie wat dat betekent tussen de militairen en bendes dan kun je wel ook gewond geraken of nog erger dood. Uh, ze hebben gezegd ook dat, dat je boodschappen moet doen voor de komende acht dagen. Het geweld wordt gelinkt ook aan de ontsnapping van een beruchte drugscrimineel Zondag die zat gevangen in Kwayakwil. De NMBS heeft vorig jaar bijna 39.000 verloren voorwerpen gevonden op de trein en in de treinstations. Meer dan de helft daarvan kwam uiteindelijk ook weer bij de eigenaar terecht. Zes jaar geleden was dat maar een derde. Bart Kroos van de NMBS vertelt wat reizigers zoal vergaten. Dat Top 5 blijft altijd hetzelfde. Het zijn altijd de bagage die, die bovenaan staat, de koffers, de zaken die op het einde worden verloren. Dat gaat hem ook om kledij, laptops, sleutels, sleutelhangers, uiteraard paraplus. Maar ook uh, andere zaken, fietsen. We hebben dit jaar ook een viool teruggevonden, een gitaar en een rolstoel ook. De NMBS raadt aan je naam of contactgegevens in je spullen te zetten. En als je het vergeet op de trein, dan kan je dat ook melden via de website van de NMBS. Een recordaantal Belgen nam vorig jaar de fiets naar het werk. Bijna vier op de tien fietsten minstens een deel van het traject. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Acerta. Er kiezen opnieuw meer werknemers voor trein, tram en bus. Al blijft dat beperkt tot 8,5 procent. De auto is nog altijd zeer populair, maar ook de fiets wordt populair zegt mobiliteitsexperte Charlotte Dijs. Enerzijds is er de fietsvergoeding, heeft die beweging eigenlijk enorm gestimuleerd in combinatie met de fiets zelf, waar er een groot aanbod is van soorten fietsen, de elektrische fietsen enzovoort. En anderzijds heb je ook de infrastructuur en de fietssnelwegen die deze dagen enorm druk bezet zijn, wat ook zeker een flinke boost heeft gegeven aan die populariteit van de fiets. De grote baas van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing geeft toe dat zijn bedrijf een fout heeft gemaakt met een bepaald type van de 737 Max toestellen. Vrijdag kwam kort na het opstijgen een paneel van een romp los en dat vliegtuig maakte een noodlanding. Niemand raakte gewond. Alle toestellen van dat type werden onderzocht en er werden nog verschillende losse bouten ingevonden. De baas van Boeing gaf de fout toe in een toespraak aan zijn personeel en zegt dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek van het incident. Voetbalclub Antwerp bekijkt de uitspraak van de FIFA... Om technisch directeur Mark Overmars over de hele wereld... voor een jaar te schorsen. Overmars werd in Nederland al geschorst... na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. En de Wereldvoetbalbond FIFA heeft die straf nu uitgebreid. Dat betekent dat de 50-jarige Nederlander... tot november zijn job bij Antwerpen ook niet meer kan doen. Maar de club wil eerst de details van de uitspraak bestuderen. Dat zegt de woordvoerder van Overmars. De FIFA heeft ons dus meegedeeld dat ze de straf overnemen...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 En in de Champions League Basketbal heeft Oostende een derde en beslissende wedstrijd gewonnen tegen het Israëlische Hapuel Holon. Oostende won met 71-61. De derde wedstrijd is dinsdag in Hongarije, want door de oorlog wordt er in Israël momenteel niet gespeeld. De winnaar plaatst zich dan voor de top 16. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Bechelen heeft het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, al mensen moeten weigeren voor nachtopvang tijdens de Koude Golf. En door de Vries Kou moest de brandweer in Antwerpen verschillende keren uitdrukken voor ijspegels die naar beneden dreigden te vallen. Zoals aan het Mas en aan het viaduct in Wilrijk. Na een koude ochtend klimt het kwik in de namiddag richting 0 graden. Het blijft wel vrij zonnig. Meer nieuws over een half uur of in de app van VRT Nieuws. Woensdagochtend, meestal heel rustig, maar nu is het wel heel rustig. Mona, vertel eens. Ja, inderdaad. Maar vijf minuten file rijden richting Antwerpen vanaf Frans, Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je tien minuten tussen Berghem en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel wat langzamer rijden van Stormbeek tot Vilvoorde. En het treinverkeer is verstoord tussen de Pinte en Deinzen. Oké, okay, ja, want tussen, uh, even dingen tussen Hasselt en Brussel. Daar is ons Margot op dit moment ook bezig aan een goede morgenactie. Hopelijk uh, gaat het de boel daar niet verstoren. Goedemorgen. Goedemorgen morgen, Peter en Kim. Elke dag telt voort.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 Joke, some the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets for this time. And They they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay hungry ready. Hey, baby, I'm just a fast start tonight. I'm dying for some action. I'm sitting, sitting around here trying to write this book. I need a little. Action. Come on, baby, give me just one look We can't start a fire Dripping around, crying around Just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in Saxofoon in de hoofd, Rosie. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Het is 9 over 7. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Als je de weg op gaat vandaag, neem Flappy mee. Ik heb Flappy meegenomen. Vond je mooi? Nee. Nee, vond sorry. Maar het zag er wel heel praktisch uit. Ik zal hem straks wel even dus... opzetten bij het weerbericht. Ja, heel goed. Ja, Flappy is dus een fietshelm met flappen. Waar jij toch uh, ja, een beetje denigreerd over deed, Kim van Nee, ons. die flappen waren goed, maar je hebt ook zo'n klep. Uh, het is een echte flap. Je hebt een flap en die is een beetje vreemd op die helm. Ik vraag mij af waarvoor die dient. Alles om de kou te vermorzelen. Ja, goedemorgen, het is 10 januari, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Ecuador ja, quasi in brand staat. Het is heel ver van je bed, lieve mensen. Ik denk van ja, wat heb ik daar nu mee te maken? Ja. Beschrijf dus wat er aan het gebeuren is, Charlotte. Wel, zondag is er een heel belangrijke drugscrimineel ontsnapt uit de gevangenis van Guayaquil. Dat is een heel belangrijke havenstad. Nu, in Ecuador is er heel veel drugstrafiek en dat gebeurt ook net in die havengebieden. En gisteravond nam een gewapende bende de studio's over van de staatstelevisie. Daar zijn uh, nu intussen dertien verdachten opgepakt. Uh -huh. uh, maar er zijn ook al tien doden gevallen. Dus ja, het het gaat heel hard daar, die mensen die dat gedaan hebben, die zijn al aangeklaagd voor terrorisme. Intussen, eh, en op andere plaatsen, is er ook heel veel eh, geweld gemeld. Maar dus dat dat zo live op de televisie gebeurt, dat een zender overgenomen wordt door criminelen, straf. Waanzin, ja, priester Guy Menne, die zit daar ook in Ecuador. Goedemorgen, morgen. In die bewuste havenstad. Guy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Guy, leg eens uit, hoe, ja, hoe beleef je dat daar? Wel, het zijn spannende uren geweest, vooral gisteren. Uh, gisteren hebben we ook in het dispensarium hier we hebben een dispensarium om arme mensen te helpen uh -huh. hebben we ook vervroegd moeten sluiten uh, we hebben onze dokters en tandarts en verpleegkundigen onder andere Luc van België ook vervroegd terug uh, naar de stad laten komen omdat het in de buitenwijken zo gevaarlijk is ja, het is intussen daar 1 uur, één uur ja. in de nacht is daar intussen iets rustiger dan ja, want het is dus ook zo, en de noodtoestand betekent dat we vanaf 11 uur tot 5 uur morgens mag er niemand op de straat zijn. En je ziet alleen op de straat nog politie of militairen. Uh, dat betekent dat het nu op dit moment eigenlijk wel rustig is, maar in de vooravond is er ook bij ons in de wijk een uh, gestolen kamionpullen proberen binnen te rijden... Uh, we hebben dan de weg afgezet met stenen, boomstammen, alles wat er te vinden was, paletten. En de vrachtwagen hebben we kunnen tegenhouden, de, de mensen uh, die in de vrachtwagen uh, maar op dat moment waren er hier geen militairen of politie. Uh -huh. Het zijn de, de mensen zelf die zich wat organiseren in de wijken om um, zich wat veilig te voelen. Ja, oh man, wat onwaarschijnlijke dingen. Want ja, het, het gaat over drugscriminaliteit, dat zou het mee gerelateerd zijn. Merken daar zelf iets van uh, binnen de gemeenschap waar je daar werkt, Guy? Ja, het is natuurlijk zo. Uh, er is een grote groep van jonge mensen die eigenlijk weinig of geen toekomst hebben. En die terechtkomen in, in die bendes waar dat ze wel een cent kunnen verdienen. Ja. Uh, veel heeft ook te maken met pure, pure armoede. Mensen die eigenlijk uitzichtloze situaties hebben. Dus het is be, be, heel belangrijk, denken wij, dat er ook eh, toekomst wordt gemaakt voor nieuwe generaties. Want anders zullen zij in, ja, laat ons zeggen, moeilijkere wegen terechtkomen. Onder andere in de Choneros de Lobos, de RCT. Dat zijn allemaal bendes die terug gerelateerd zijn en die vechten om te die vechten om de plaatsen in de, uh, in de haven. Die vechten om terreinen en, en, en, en stukken van de stad. Er is zo weinig toekomst. Mensen hebben toekomst nodig. Mm -hmm. En uh, er, zal dus een, een, het, er kan alleen maar verandering komen als er een sociaal programma komt. Ja, ja. anders krijg je dit natuurlijk. Nu, Guy, er is onrust in het hele land. Voel jij dat daar ook? Ja, maar ik denk dat vooral Quito en Guayaquil in brand staat op dit moment. Ja. Maar uh, wij hebben ook mensen nog aan de kust, uh, die hebben ook uh, een, een arm op Pueblo teruggetrokken tot Salinas, gisteravond nog. Uh -huh. Die zitten voorlopig ook veilig, wij zitten hier voorlopig veilig. Uh -huh. Maar alles zal nu afhankelijk zijn van als het vijf uur wordt uh, en de stad begint terug wakker te worden. Wat gaat er nu gebeuren? En dat is een heel vraag voor ons. Wat gaat er nu gebeuren? Uh, want natuurlijk, de militairen staan overal. Maar je kunt niet in dit land overal zijn. Oh ja. Ze staan op de belangrijkste punten. Uh, en wat gaat er in de gevangenissen strakjes gebeuren? Uh, er zitten nog heel wat gevangenisbewaarders vast. Uh, de bendes... Uh, brengen op sociale media ook ze worden doodgeschoten maar ook opgehangen oh, en dat, ja. komt allemaal, dat komt allemaal komt in allemaal de, in de wereld, maar er zitten er nog tientallen vast uh -huh. um, dus wat gaat er gebeuren wat gebeurt er met die mama's en papa's en die families die kinderen ja. die dat allemaal zien op sociale media ja. um, dat, gaat een, een, dat gaat een trauma zijn voor heel veel mensen ja. um, uh -huh. en we zijn uh, nog niet uit dat proces, het gaat denk ik nog wel enkele dagen duren hè, voordat wij hier terug een beetje in een bepaalde rust zijn, wat gaat er met de luchthaven gebeuren, gaan er nog mensen kunnen binnenkomen, raken? gaan er nog mensen buiten geraken. Dat zijn allemaal vragen die we voorlopig nog niet kunnen beantwoorden. En plots wordt het uh, heel concreet allemaal. Priester Gimene daar in Ecuador heel veel goeie moed. We volgen het allemaal via Nieuws. Goedemorgen. Morgen. Ik weet je zou alles voor me doen Vandaag de loterij nog voor me winnen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 hij heeft opnieuw een leven aan rozen die vergaan, blijf voor altijd naast me staan. Mijn hart staat stil, de lucht verdwijnt alsof. Voor altijd naast me staan. van Camille. Het is 18 over 7 en we krijgen uh, ja, misschien nog net een ijsdag rond de 0 graden. Maar als je binnen zit misschien nog een goed, uh, goed plan. Um, Luc Appermond, die heeft een probleem. Een probleem met de nieuwe Mediaprijzen, de Kastaars. Want onze Luc is genomineerd met de Radio 2-show De Zoete Inval. En hij zei aan DJ David Spitz dat hij zeer, zeer verbaasd is. Ik zag ook dat jij genomineerd bent met De Zoete Inval. Ja, ik ben ook heel verbaasd en, en vereerd. Ja, maar vooral, er is een probleem. Want Luc kan blijkbaar niet gaan. En hij dacht van, ja, misschien moet, moet David dan gaan. Kan jij doen? naartoe? Natuurlijk! Natuurlijk, ja. jij ook? Ja, ik zou heel graag willen, maar ik moet nog een oplossing zoeken want Bart en ik, wij staan met onze theatertour in Wervink. Ja, wat jammer zou zijn natuurlijk. Maar dus, als je denkt van, oh, die Luc die verdient dat stemcastars.be of radio2.be en dat David eindelijk eens deftig in beeld komt en dat gekke beeldje kan ophalen, zou wel mooi zijn toch? Dat hij zijn pak aantrekt en helemaal proper gewassen zegt, ja. Ja, een plastron van, uh, van Luc gaat halen, zo, lijkt me helemaal top. Stel je voor, kastaars.be, daar moet je zijn. Klik door naar de radioprogramma's. Doe hè. Omdat vriendschappen voor eeuwig zijn. Voor ieder. Voor altijd in mijn hart. Moment. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. 2024 wordt het jaar van de waarheid. Kiest Amerika Trump of Biden? Of geen van beiden. Blijft de tribune 2 leeg of mag de Antwerp hoopvol zijn? En wordt zondag 13 oktober zwart of wordt het toch die van Bart? Dat ontdek je allemaal in 2024, het jaar van de waarheid. En in Gazet van Antwerpen. Met onder meer de verkiezingen hier en in Amerika, de Olympische Spelen en het EK voetbal.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 help voor oma. Dan kunnen wij samen voetbal kijken. Oh, oh my god, zijn een slimmerik. Voor ieder hip-hip-hoera-moment. Het leukste foto-idee bij Smartfoto.com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 Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Je bent een koffie inpakker En het mooie is, wat is jouw favoriete koffie? Ik heb het liefst met de hand opgegoten doorlopkoffie. Doorloopkoffie. Dat oh. <laughs> was op de oude manier van vroeger. Wacht, doe je dat nog met een kous? Nee, nee, nee. Gewoon met, met een filter. Een filter en daar een filterzakje in. Ja. Mijn grootmoeder had echt, ik zweer het je, die had een koffie. Ja. Pot. En daar hing een soort, een soort ijzeren ring in. Met, dat was niet echt een kouskous, kous, maar je kon er wel een kous voor gebruiken. Dat hing daarin. Daar werd dan koffiepoeder ja, ingedaan. En dan werd er opgegoten, zo heet ja, water en erop. Dat werd het dan gebruikt als filter eigenlijk. Ja, dat was ja. de filter. Ja, oh. aanzien. <laughs> Tijden veranderen. Er zijn tegenwoordig gewoon koffieapparaten, Greet. ja. Ah. Zeg, Gret, maar sorry dat ik het vraag, maar ik vraag me dat dan af. Als je daar heel de dag in staat, stinkt dat niet een beetje? <lacht> ja, als je daar in, dat stinkt wel, maar het ook goed, hè, koffie. Hè. Is ja, je, je went dan. Kopje kopje kopje ja, ja. Je hebt daarna nog steeds zin in een kopje koffie. Ja, zeker en vast. Ja. Je kan hem zo meteen een exclusieve ook doen, want je speelt punto punto, één letter van het antwoord. Speel snel bij drie juiste antwoorden, win je die. Als je het antwoord niet weet, gewoon snel passen. We beginnen met de H. Welke H is een vissoort die Nederlanders rouw in één keer naar binnen spelen? Hai. Welke I was de bekendste hit van Jimmy B, het typetje van Chris van den Durpel? Uh, pas. Welke J kan je winnen in een casino of als je met de lotte meespeelt? De? De joker of de jackpot. Ja. Even overlopen. De ha, de vissoort van de Nederlander. We zochten haring. haring. Nee? Oh, nee Rauw, ja. Rauw, in één keer naar binnen. De haai. het is de, toch gewoon ja. hè? Ha is veel, hè. Dan de bekendste hit van Jimmy B, het typetje van Chris van den Durpel. We zochten daar uh, ik ben een vent. Ah, ja. En de J kan je winnen in een casino of als je met de lotto meespeelt, was jackpot maar. Punto, punto. Oh ja, dat was tot vandaag. Goed bezig. Geniet van de koffie, dankjewel. Punto, punto. Punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja, kunnen we nu uh, op het ijs gaan schaatsen of niet? Hoe ziet dat precies Tegels, nachtiersteen, Parket in Perm. Berenvrouw Sabine Hagedor, goedemorgen Sabine. Goedemorgen Peter. Jij kan het weten hè? hoe zit het met dat schaatsen? Ja, het is ijskoud buiten uh, en we hebben twee ijsdagen gehad, dus hier en daar misschien een ondergelopen weiland. Uh, als het niet diep is, heel ondiep, uh, kan het misschien wel, maar voorts uh, zit het er nog niet in. Het ijs moet nog wel wat, uh, wat dikker worden en trouwens uh, overdag gaat het, uh, ja, de temperatuur gaat positief worden. Oh. Dus dat is uh, niet zo goed voor de ijsvorming natuurlijk. Maar uh, voorlopig ja, zitten we dus nog met dat uh, ijskoude weer. Temperaturen op dit moment tussen min 5 en min 10 graden en we krijgen er uh, straks op Opnieuw veel zon bij, een paar hoge wolkenvelden over het zuiden van het land zien een paar sneeuwvlokjes in belgië Slotaringen. En dan temperaturen rond, net boven of net onder het vriespunt. Zo van min 1 tot plus 1 graad. En dan de laatste heldere nachten met vrieskou. Volgende nachten van min 3 tot, tot min 9. En dan morgen opnieuw veel zon. Maar er komen meer wolken op dagen. Het zal veel meer voor de latere namiddag en avond zijn. Temperaturen morgen 0 tot 5 graden. En dan worden die nachten toch wel wat minder koud. Vrijdag en zaterdag grijs weer nevelig, kans op aanvriezende misten ook en dan vanaf uh, zondag wordt het wisselvalliger met uh, kans op buien die soms al eens winters kunnen zijn de kans op nachtvorst die blijft overdag temperaturen rond 3 of 4 graden. Blijf je sjaal aanhouden dankjewel. Zet je radio even luider want over een uh, ja, paar minuten wordt het wel een pittige show heb je kinderen of kleinkinderen stel je even voor dat een van die kinderen wordt vermoord en dat je later met de moordenaar gaat praten in de gevangenis en dat je vindt dat die eigenlijk ook ook opnieuw zijn plaats verdient in de maatschappij. Laat dat even binnenkomen. We hebben het er straks over, want uh, dat is letterlijk wat de mama van het vermoorde meisje Luna gedaan heeft. Vermoord door Hans van Temsen. Het is op de televisie geweest, we gaan er straks over praten. Goedemorgen. Town van Lips Inc. Het is een over half acht. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. De NEBS heeft vorig jaar 39.000 verloren voorwerpen gevonden. op de trein en in stations. Meer dan de helft daarvan kwam weer bij de eigenaars terecht. Ze lieten vooral bagage, kledij, laptops, sleutelhangers en fietsen achter. En in de havenstad Guayaquil in Ecuador is er chaos door problemen tussen drugsbendes en de politie. Daarbij zijn al zeker tien mensen gestorven. Het begon toen gewapende mannen de studio's van de staatstelevisie binnendrongen gisteren en medewerkers tijdens een live-uitzending gijzelden.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 In ons team gespecialiseerd in klimmen en reddingen in dieptes enzovoort, hebben wij die daar verwijderd. Er is zeker nooit gevaar geweest voor de mensen daar in de buurt. Er is een veiligheidszone afgezet zodat de mensen die zeker niet op hun hoofd zouden krijgen. Ook aan het viaduct in Wilrijk moest de brandweer ijspegels verwijderen. En Mark Overmars, de technisch directeur van voetbalclub Antwerpen, is vanaf vandaag tien maanden lang wereldwijd geschorst door de FIFA. Het is nog niet duidelijk of dat ook betekent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 En als je de app ziet van Radio 2 op dit moment... dan zie je dat het vooral ja, groen is op de wegen in Vlaanderen. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, inderdaad, het blijft vrij rustig. Hè? Wel een lange file op de E429 van Doornik naar Brussel in Halle. Daar verlies je een half uur vanaf Tubeke... en dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Verder naar Brussel enkel aanschuiven vanaf Peuty 10 minuten. Rond Brussel een kwartier langzamer op de binnenring van Strombeek... tot te werken in Vilvoorde. Naar Antwerpen begint het wel wat toe te nemen... Op de E313 verlies je bijna een half uur tussen Massenhoven en Ranst. Dat komt door een ongeval, want er is maar één rijstrook vrij. En door een spontane vakbondsactie is er nu Hinder bij de lijn in de regio's Antwerpen, Edegem en Tisselt. Ja, misschien heb je het zelf gezien gestraven op Play 4, Overal op Streams. Zometeen het antwoord op de vraag: Waarom wil je als moeder gaan praten met de moordenaar van je kind? Ja, de mama van Luna die is gaan praten met Hans van Temstad. Dat verhaal hoor je straks hier bij Goeiemorgenmorgen. Hallo, Danny. Ja, Danny, kan ik hier langskomen? Nee, dat ga niet, niet, ik ben bij haar Weba. Voor in die bed. Ah, oh, salam. Nu nee? solden bij Weba in Gent en Deinze en op weba.be. Zo. Bestemming. De beste saloncondities. Vertrek nu. Sla linksaf. Bestemming. Oh. Nu al bereikt? De Peugeot Salon Condities bevinden zich aan uw rechterkant. Peugeot, dat is de kortste weg naar de beste saloncondities. Want tijdens de Opendeurdagen van 10 tot 31 januari ontdek je de Peugeot Salon Condities en de allernieuwste modellen bij het Peugeot Verkooppunt in jouw buurt. Ook open op zondag. Peugeot. In Peimo gaat low, low, low, low. Nu, zolder bij Impermo. Tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan 16,99 euro per vierkante meter. En keramisch parket aan 14,99 euro. Tegels, natuursteen, parket. Impermo. Deze zondag extra open. De eigen merken van Lidl, dat zijn. Mm. producten aan. Wow. prijzen. Meer zelfs. Tot en met dinsdag 40% korting op onze XXL proteïnedrinks. Mm. dat is maar 99 cent per flesje. Wow, wow, wow, wow. Liddel voor iedereen die telt. Radio 2. Je goeiemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen, telt voor 2. Radio 2. Het is 19 voor 8. Veel zon vandaag. Geniet daar vooral. Maar bon, nu ga je hem luider zetten, want dit wil je horen. En daar ga je over spreken vandaag. Of misschien gisteravond al gedaan, want hoe kom je erbij? Dat vroeg me gisteren af toen ik keek. Goedemorgen, morgen. Hoe kom je erbij dat je met de moordenaar van je kind gaat praten in de gevangenis? Dat heeft de mama van de Peter Luna gedaan. Die werd in 2006 vermoord op straat in Antwerpen. De dader was Hans van Temsen. En Play 4 die, uh, hebben Hans van Temsen kunnen spreken voor de reeks True Crime Belgium. Die kon je gisteren zien op tv de eerste aflevering. En De volledige reeks staat intussen ook op streams. En In die laatste aflevering dan zie je hoe Hans van Temsen spreekt met de mama en nog eens duidelijk zegt dat hij heel veel spijt heeft. Ik ga kunnen blijven zeggen dat ik ongelooflijk veel spijt heb van wat ik u heb aangedaan. Niet alleen mij. Niet alleen u. Nee, voilà. Iedereen. Iedereen die er, bij, betrokken die er op een of andere manier bij betrokken is. is. Echt een aanrader om eens na te denken van hoe gaan we om met gevangenen? Hoe, hoe kun je dat in godsnaam? Onwaarschijnlijk. Kom binnen, hoor. Oh. We spreken erover met Emé van Meensel. Emé heeft de documentaire gemaakt, True Crime Belgium. Goedemorgen, Emé. Goedemorgen, allemaal. Peter? Ja, je hebt de mama mogen volgen tijdens haar gesprek. Vroeg me vooral af, waarom? waarom wou ze Hans van Temse spreken? Want dit was al de tweede keer ook trouwens. Vertel eens. Ja, klopt. De mama wou Hans spreken omdat ze na meer dan 17 jaar gevangenschap van Hans met haar eigen ogen wou zien en zelf wou voelen vanuit haar buikgevoel hoe Hans zich ontwikkeld heeft sindsdien. En hoe was dat? Ja, dat was, eh, voor ons was dat een unieke en ook wel een heel intense beleving. Hè. Ons team mocht het echte bemiddelingsgesprek volgen tussen Laurence, hè, dus de mama van Luna en Hans van Temse. Ja. dat was een gesprek dat de moderator had geregeld en wij waren daarbij wij registreerden niets. Ja. wij waren een vlieg in het gevangenislokaal in Oudenaarde en wij registreerden nu voor dat gesprek was ik eerst bij Hans alleen in een zaaltje waar de advocaten normaal gezien hun cliënten spreken en Hans die was super zenuwachtig het zweet parelde echt op zijn voorhoofd... ...en hij vertelde mij... ...en eh nee, ik heb vannacht niet geslapen... Uh -huh. ...want, zegt hij... ...wat zeg je tegen een moeder... wiens kind, jij hebt afgenomen... Ja. ...maar, zegt Hans... ...ik heb mijn moed bij elkaar geraapt... ...en ik heb wel een paar concrete dingen... ...die ik graag met Laurence... Euh, ...bespreek, van haar vraag... Uh -huh. ...en daarna zag ik ook Laurence... ...zij zat al met de moderator... ...in zo'n gevangenislokaaltje... ...met spanning, hè, te wachten op Hans... En die moderator had op de tafel wafeltjes gezet, een doosje met zakdoekjes. Want ja, er werd wel verwacht dat dat wat emotioneel ging worden. Er stond wat water. En ik herinner me dat Laurence barstende hoofdpijn had. Mm -hmm. En ze had zo een zenuwachtig lachje, waarmee ze zich een houding aanmat, Maar ik voelde een ijzersterke, moedige vrouw en mama die er klaar voor was. ...om opnieuw met Hans van Tensen in gesprek te gaan. Ja. Maar die spanning, Peter... ...die was dus echt snijden bij beiden. Hè? Maar eens dat Hans dan binnenkwam... ...in dat lokaaltje... ...en Laurence en Hans samen aan dat tafeltje zaten... ...dan viel die meeste, meeste spanning weg... En dan ontstond er eigenlijk een zeer spontaan en een heel warm gesprek ook tussen hen beiden. Het straffen is, ze zegt ook heel duidelijk, eh, zij vindt dat hij klaar is om vrijgelaten te worden ooit. Eh, ze vindt het ook niet erg dat hij vroeger zou vrijkomen. Begrijp je dat? Uh, ja, omdat zij tegen Hans ook zegt, kijk, ik zie jou niet als moordenaar van mijn kind, want dan zou ik hier niet zitten. Je bent een andere mens geworden, zegt Laurence. Hè? Nee. En je moet weten, ten tijde van de feiten was Hans een puber van net 18 jaar. He, dus hij zit al de helft van zijn leeftijd in de gevangenis. Nu is hij een volwassen man van 35 jaar. ...die alles in een ander perspectief ziet... ...die een therapie heeft gegaan. Uh, ja, Hans heeft heel hard aan zichzelf gewerkt. Hè. Hij mm -hmm. vertelt dat hij de handvaten gevonden heeft waaraan hij zich kan vastklampen... mocht hij ooit terug kortsluiting krijgen in zijn hoofd. Mm -hmm. en hij vertelde dat hij heeft leren praten over zijn emoties, over zijn problemen... in plaats van weg te vluchten van de realiteit, zoals hij vroeger deed. Dus ja, hij is eigenlijk een heel andere mens geworden in de gevangenis sindsdien. Denk je dat hij dat niet meer zou kunnen doen, denk je? Als hij buiten komt? Oh, ik, uh, ik denk dat niemand zich daar kan over uitspreken. Uh, je kan bij niemand... Ook zelfs bij onszelf niet. Um, kan je het risico tot herval uitsluiten? Hmm. Maar hij is wel heel erg veranderd en hij heeft heel erg aan zichzelf gewerkt. Heel straf, heel straf om te zien. En, het is tja. ook zo, Peter, eigenlijk in een maatschappij, ja, een, een risicoloze maatschappij, dat is een illusie. Hè. Ja. Dus ja, ik denk dat er soms risico's moeten worden genomen. Hè. Mm -hmm. True Crime Belgium, je kan het zien op dinsdagavond bij Play 4 uh, Play 4 tenminste, of de hele reeks op streams mee van Meensel, dankjewel Heel geruk gedaan, daag Goeiemorgenmorgen Leave your keys if you're not coming home You packed your bags full of letting go You are moving in, now you're moving on There's no getting used to you being gone You were know now you're giving up Just the false start if you're quitting on us Another year, just another light Wish you'd call so I could say goodbye Let you know I'll wait for you every night If you ever wanna fall You ever wanna Ja, nog even aan het bekomen van het verhaal van Hans van Temsen die gepraat heeft met de mama van Luna die Hans dan vermoord heeft, ja, het ziet Waanzinnig verhaal waarom je dat zou doen. Ja, er komen wat houdt, reacties binnen. Ja, het houdt mensen echt wel bezig. Leen Soetemans uit Zaventem stuurt bijvoorbeeld. Ja, die mama van Luna moet een heel intelligente vrouw zijn om dit te kunnen doen. Ik word er heel stil en erbiedig van. En Tim de Walen uit Lier die zegt: ja, de aflevering van Hans van Temsten staat uh, in mijn watchlijstje. Maar ik durf niet te kijken. Zijn daden waren zo een schokgolf door de streek. Als ik eraan denk, komt het allemaal terug. Ja, indrukwekkend. Echt een, een kijktip, volledig op streams, drie afleveringen. En dan nu tijd voor een echt heel positief verhaal. Marco. Ja, tuurlijk wel. Morgen hoor je wanneer we de eerste nationale Goedemorgendag in Vlaanderen houden. De dag waarop je massaal Goedemorgen mag laten horen en zien, want er gebeurt nog veel te weinig. Daarom is Margot deze week al heel hard aan het werk. Vandaag live op de trein van Hasselt naar Brussel om iedereen te besmetten met het Goedemorgen-virus. Margot staat op de trein. Goedemorgen. Ja, en ik ga dat doen op de trein van Hasselt naar uh, Gent vanochtend, die ook stopt in Brussel. Het is dus een heel uh, drukke trein en ik ga dat doen samen met treinbegeleidster Nikki. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel keer zeg jij gemiddeld op een dag goeiemorgen? Dat gaat over meer dan 100 keer per trein zijn. Ja. Oké, okay. en je doet dat echt consistent altijd? Ja, tegen elke reiziger, terwijl ik mijn controle rondje doe. Iedereen krijgt persoonlijke een goeiemorgen van mij. Oké, okay, en hoeveel krijg je er terug? Uh, niet van iedereen, pak van... 85%. Oké. Okay. En wat doet dat aan mij als je zo goedemorgen zegt, enthousiast tegen iemand en je krijgt gewoon niks terug? Ik vind dat heel jammer. Ja. Ja, ik vind, uh, ja, ik vind een goeiemorgen terugzeggen dat kost geen tijd, dat kost geen moeite en ja, dat brengt toch altijd een glimlach op iemands gezicht, dus ja. ja. Het is een simpel gebaar, hè? Inderdaad, inderdaad, het kost echt gewoon niks. Dus. Nee, voilà, en jullie doen het ook, dus dan is het maar fijn dat je ook eentje terugkrijgt. Inderdaad, voilà, klopt. Well, Nicky, wij hebben een plan met Goedemorgenmorgen. Wij willen graag de nationale Goedemorgendag organiseren. Een dag waarop dat iedereen een keer de tijd neemt om dat tegen elkaar te zeggen. Wat vind je van dat idee? Ik vind dat fantastisch. Oké. Okay. Ik vind, de mensen mogen een beetje gesensibiliseerd worden om gewoon een simpele Goedemorgen te zeggen. Oké, okay, dan heb ik één vraag. Mag ik alsjeblieft iets door de micro omroepen? Jij mocht hè? <lacht> vind ik het super spannend? Dat heb ik nog nooit gedaan. <lacht> Mooi. Iets door de micro roepen, want ja, ja, de, de trein, ik daar ook een beetje stress voor. Dus Nikki, de treinbegeleidster, gaat nu het kastje open doen. En dan krijg ik de telefoon, de omroeptelefoon. Moet ik die knop induwen? <lacht> dus de knop induwen ingedrukt houden, terwijl dat je babbelt. Oké. Okay. Oh my god. Hallo, goedemorgen. Het is Margot van Radio 2 hier. Ik heb een heel kleine, maar simpele opdracht voor jullie. Kijk eens, links van u, rechts van u, voor u of achter u. Zit daar iemand? Zeg dan een keer goeiemorgen tegen elkaar. Zie, dat is toch plezant? We moeten dat wat vaker doen. <laughs> voilà, fijne dag nog. Dag. Oh, mijn handen zijn daarvan aan het zweten. Ik vond dat heel tof. We moeten dat vaker doen. Ja, dat is zo, zo mooi om te zien. Die kopjes die van links naar rechts gingen in de trein. Ja. Oh, kijk. Zo eenvoudig kan het zijn. En nu maar hopen dat ze niks vergeten op de trein. Hè? Ja, dat is juist. Ja. Ja. Neem de, de micro terug mee. Van de regio. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.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 Eind talent Iedereen is mooi Als je bent wie je bent yeah. Leef met jezelf en elkaar Iedereen is blij Met dat ene gebaar We zoeken de verschillen Waar we bruggen moeten bouwen En we plakken etiketten op het hout van iedereen Maar het leven is geen leven Als je mens van jullie wil houden Dus we moeten bruggen In de jaren nul, mozaïek en Groothuis. en leef. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Goedemorgen Kim en Peter, zou het niet normaal moeten zijn dat het elke dag een goeiemorgen dag is? Ja. Jeroen uit Elsene klopt helemaal. En nog een reactie over ja, dat zware verhaal van de mama van Luna, Leen Soetemans. Die mama moet een heel intelligente vrouw zijn om dit te kunnen doen. wordt hier stil en eerbiedig van. Zou jij dat kunnen? Ik vind het echt heel, heel knap wat de mama van Luna doet, maar ik moet heel eerlijk zijn dat ik nu denk dat dat heel gevaarlijk zou zijn om mij zo dicht bij die mens te zetten. Ik zeg dat heel eerlijk. Of niet, dat je dan inderdaad, wat ze net ook vertelde, zijn altijd wel zo zenuwachtig en plots zie je van... Het is een mens. Maar wat ik wel denk, is dat je dat nu niet kan zeggen als je niet in die situatie nee. zit. En, en nee. er is ook uh, verwerking en rouwen. In het begin zal je je wel anders voelen dan nu. En, en dat, dus er zijn zoveel elementen. Maar ja, dat is gewoon mijn eerste gevoel van wauw, ik zou het niet kunnen. Goedemorgen, zeg. Het is drie voor acht.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 Ontdek zeker ook onze saloncondities op de speciale serie Kia Sportage Style. Zet je met tegenzende thermostaat hoger als het buitenvriest? Ik niet, want ik heb super isolerende ramen en deuren van Quadro. En die besparen me zoveel dat ik er warmpjes in zit. Loop jij ook warm voor een besparing op je energiefactuur? Kies voor isolerende ramen en deuren van Quadro. Nu met extra warme kortingen. Dat is K -W -A -D R O. Quadro. Ik ben Donald Meulen en ik ben fier op de opening van onze 40 ste toonzaal.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 Met zijn verfijnde materialen, ultiem comfort en innovatieve technologie. Ontdek nu onze exclusieve voordelen tijdens de Days Van 11 tot en met 28 januari bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes .be. De zonsopgang is begonnen, dat is goed nieuws. En Lieve Janssen uit Antwerpen heeft je nodig. Lieve wie? Ah, kijk, daarvoor luister je zo meteen nog. Elke dag, dag voor twee.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 In Ecuador zijn al minstens tien doden gevallen door een gewapend conflict tussen drugsbendes en politie. Gisteravond nam een gewapende bende even de studio's van de staatstelevisie in Guayaquil over. Dertien verdachten werden opgepakt en ze worden aangeklaagd voor terrorisme. In die havenstad Guayaquil zijn heel veel drugsbendes aan het werk. Het is er nu nacht en het is afwachten wat er gaat gebeuren wanneer het weer licht wordt. Dat zegt de Belgische priester G. Mennen vanuit Guayaquil hier in Goedemorgenmorgen. Natuurlijk, de militairen staan overal, maar je kunt niet in dit land overal zijn. Ze staan op de belangrijkste punten. En wat gaat er in de gevangenissen gebeuren? Er zitten nog heel wat gevangenisbewaarders vast. Wat gaat er met de luchthaven gebeuren? Gaan er nog mensen kunnen binnenkomen raken? Gaan er nog mensen buiten geraken? Dat zijn allemaal vragen die we voorlopig nog niet kunnen beantwoorden. Het geweld wordt gelinkt ook aan de ontsnapping van een beruchte drugscrimineel Zondag. Die zat ook gevangen in Guayaquil. De NMBS heeft vorig jaar bijna 39.000 verloren voorwerpen gevonden op de trein en in de stations. Reizigers vergaten vooral alledaagse voorwerpen, zoals tassen, laptops en portefeuilles. Maar er zijn ook opvallende voorwerpen bij, zoals een rolstoel of apparaten voor slaapapneu. Meer dan de helft van de verloren spullen kwam uiteindelijk weer bij de eigenaar terecht, zegt Bart Kroos van de NMBS. We hebben bijvoorbeeld een knuffel gevonden in een rugzak zonder de minste identiteitsbewijs. Het was een knuffel van iemand die op een jeugdkamp was geweest. En het enige wat er zich in die rugzak bevond, was een kaartje dat door de grootouders was gestuurd naar een klein en waarin enkel de woonplaats werd vermeld en op basis van de zoektocht, de match tussen de woonplaats en de, de jeugdbewegingen die daar, zich daar bevonden, hebben we uiteindelijk die, die knuffel kunnen terugbezorgen aan het kind. Een recordaantal Belgen nam vorig jaar de fiets naar het werk. Bijna vier op de tien fietste minstens een deel van het traject. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Acerta. Er kiezen opnieuw meer werknemers voor de trein, tram en bus. Al blijft dat beperkt tot acht een halve procent. De auto is nog altijd zeer populair, maar de fiets wordt populairder, zegt mobiliteitsexperte Charlotte Thijs. Enerzijds is er de fietsvergoeding. Heeft die beweging eigenlijk enorm gestimuleerd in combinatie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 ongeveer, waren zich ijspegels aan het vormen. En ja, de kans bestond dat die naar beneden zouden vallen. Dus uh, hebben wij die met ons team gespecialiseerd in, uh, in klimmen en uh, reddingen in dieptes enzovoort, hebben wij die uh, daar verwijderd. Er is zeker nooit gevaar geweest voor de mensen in de buurt. Er is uh, de veiligheidszonen afgezet uh, zodat de mensen die zeker niet op hun uh, hoofd zouden krijgen. Voetbalclub Antwerp bekijkt de uitspraak van de FIFA om technisch directeur Mark Overmars over de hele wereld voor een jaar te schorsen. Over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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Nijlen moeten vrachtwagens voortaan een kilometerheffing betalen als ze via de Gewestweg N13 door de dorpskennen rijden. En in Oelegem bij Ranst heeft een gezin een kerkuil gevonden in de schouw. Het dier kon bevrijd worden en is losgelaten in de natuur. Na een koude ochtend klimt het kwik in de namiddag richting 0 graden. Het blijft wel vaak zonnig. Ook morgen zonnig en droog. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws. Waarom uh, klimt kwik altijd? Dat... Ja, dat stijgt. Het kan ook zakken. heeft er geen voeten. <lacht> Goedemorgen. Dag Mona. Hallo. Hoe zit het met het dolle verkeersprobleem? Hè? Het valt eigenlijk nog best mee hè, vandaag. Met naar Antwerpen wel iets meer file. Op de E313 bijna een half uur tussen Massenhoven en Ranst. De weg is daar wel vrijgemaakt, dus die wachttijd gaat snel naar beneden. Dan op de E429 van Doornik naar Brussel in Halle staat nog steeds dat defect voertuig op de linkerrijstrook. Daar verlies je nu een half uur vanaf Tubeken Verder naar naar Brussel een kwartier vertragen vanaf Peutie en een kleine tien minuten tussen Rotselaar en Wilselen. Op de binnenring rond Brussel enkel twintig minuten langzamer rijden van Strombeek tot Vilvoorde en door een spontane vakbondsactie is er nu hinder bij de lijn in de regio's Antwerpen, Edegem en Tisselt. Allemaal je moed als je met de fiets ook moet, zegt Trouwens, ik zit eraan te denken met dat kwik. Als kind hebben jullie ooit met kwik gespeeld? Ja. Dat is zo nee. fout, ja, ja. dat is zo verkeerd. De bolletjes die dan aan elkaar beginnen te ja en zo. Dus maar, wat wij... Waarom deed Jullie dat? Ja, wij, wij pikten dan thermometers en we, we tikten die en dan kwam dat kwik daaruit. Ah. Dat, dat dat heel magisch was. Ik ooit eens een gebroken als kind en toen heb ik met het gek ja. gespeeld dat er uitgekomen was. Maar dat ja. is giftig, hè? Uit ja. net vragen, is dat niet gevaarlijk? Ja, we likten daar natuurlijk niet aan. Jullie zijn nogal rebel. <lacht> ja, oh. Dat is niet normaal. Goedemorgen. Trixo, dubbelstukwerk -so in huishoudhulp en, en uitzendwerk. Uit Trixo, Goedemorgen, het is zes over acht, het is Poljan. Goedemorgen, morgen en welkom bij.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 Come, come back? back, please hurry Why don't you come back, please hurry Come back and stay for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 Back and stay van Bolleong. Het is tien over acht, berenkoud buiten, maar de zon schijnt, dat is goed. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen, je woensdag begint. Ah, het is het beste weer, dus geniet ervan. Een beetje pegeltjesdag. Als er ergens uh, zo wat, wat water afdrukt, zo, pegeltjes dan. Uit je neus, op. een pegeltje. Het is wel op de fiets, dat heb je dan. Als je rijdt op de fiets, vindt het alles te lopen. Hè. Gelukkig heb ik Flappy bij, dames en heren. dat ah, ja. staat ja, alles op. Is, uh, Mensen die het gemist ja. hebben, ik, ik zal hem even opzetten, Flappy. Dus uh, Flappy is mijn fietshelm ja. met flappen langs de kant. Ja. Het is heerlijk. Hè? Prachtig, je moet in de app kijken. Hij staat er super mee. Ja, maar het is heel lekker warm. Ja, maar het ziet er comfortabel uit. Maar eerlijk gezegd maar je... ziet het er heel praktisch uit, maar zoals ik al zei, die clip ben ik nog altijd niet helemaal aan uit waarvoor die moet die. Het is een petje voor de, de zon en te veel hard licht, dat soort dingen. Om een uh... gevoelige, gevoelige jongen. Niet ja, een helm voor ja, gevoelige <laughs> mensen. Maar goed, goedemorgen dag luisteren. Lieve Jans uit Antwerpen. Goedemorgen. Lieve, lieve, lieve, je hebt ons gecontacteerd via onze Instagram. Goedemorgenmorgen. Als je nog geen abonnementje hebt, neem dat absoluut even. Uh, want jij had een gedachte, gedacht, gedacht. toch? Gedacht, gedacht, Ja, maar, ja maar zeg, is echt wel gedacht? Oké, okay, heel Vlaanderen is klaar om jouw gedachte te horen, lieve. Vertel eens, wat is jouw gedacht? Koffietassen zijn geen vuilbakken. <laughs> Oké. Okay, Dat is laat... waar. Klopt. Koffietassen zijn geen vuilnisbakken. Leg uit. Uh, luister, ik werk op het moment in een groot Antwerps bedrijf. Uh -huh. Wij hebben daar een afdeling horeca. En af en toe, op een rond staan wij in, de, in het afvastlokaal. Daar komen afvaskarren toe en wij krijgen dan de dienbladen. En wij moeten die echt helemaal sorteren. De laatste jaren is alles heel hard veranderd en moeten wij echt alles minutieus sorteren in onze zuilbakken. Mm -hmm. Nu komen daar gewoon dienbladen toe met alles in de kopjes, in de, in de soep komen geduwd. servetten. Uh, melkcupjes, al, al wat je kan bedenken. De mijne is wat je zo'n Af, uh, afgeknabbelde brood, ja. uh, oh. banaanenschillen. Ja. Dus, ja, je liever... begrijpen en je, wij moeten dat allemaal met onze handen daar zelf uitnemen. Ja eh, maar dit, dit komt wel even binnen, want we zitten hier alle drie te knikken Mijn in de, drie de studio. Drie te knikken, ja dat, dat ik, heb, ik doe dat ook. ik ja, heb. En ik heb ik... daar nog nooit bij stilgestaan dat dat voor iemand vervelend was, maar ja. nu snap ik het wel. Ja, ik denk, wel. ja, je legt alles samen en dan ja. het in één keer weg. Ja, Ondertwijfeling dat Maar dat is niet. te doen, ja. Is het niet net handig dat die in het kopje zit? Dan kun je toch gewoon het kopje omdraaien in de vuilnisbak, lieve? Nee, want in dat kopje zitten zowel servetten als uh, een, ja, uh, overschotjes, stukjes brood. En zowel die servet moet op een andere plek gegooid worden dan dat broodje moet in de groencontainer gegooid worden. Dus uh, zijn we eigenlijk beter dat we niks in dat koffiekopje steken, maar gewoon nee. alles ernaast leggen? Ja, gewoon alles op het, op het bordje laten liggen en dusnoods het bestek een beetje aan de kant, want meestal zit het bestek ook overal tussen, dat we er moeten uitvissen. Dat is ook niet zo prettig. Het is niet, het is niet, nee? niet prettig, want het heeft ook een hygiënisch aspect. Je weet niet van waar dat het komt. Nee? Uh, wij mogen geen handschoenen dragen. En, ze hebben toch graag dat alles gesorteerd wordt, want anders ja. krijgen wij ook naar ons voeten. Ja, ja maar maar... kijk, voor hetzelfde geld heeft Peter van der Verre daar dan gewoon aan gelikt, inderdaad. <lacht> <lacht> nee, maar serieus, ik heb daar nooit bij stilgestaan, dus lieve, sorry. <lacht> Niet erg. <lacht> ja, kijk, dat soort verhalen, ja, die... Die zag totaal niet aankomen. Lieve Jansen uit Antwerpen, dankjewel om ons er even attent op te maken in heel Vlaanderen. Dus koffietassen zijn geen vuilnisbakken. Jouw verhaal deel het gerust even in de app van Radio 2 of dingen die we misschien mogen doen op dit moment. Dat we dachten van ja, we helpen daar de horeca mensen mee. En dat is totaal niet waar. Dank u wel, lieve, en geniet van de dag. Fijne ochtend. An Jouw reactie kan in de app van Radio 2 natuurlijk. Goedemorgen. Oh mm -hmm. Al een paar keer geweest. Lease who will be there, Wat kan die zingen, zeg. Bon, een heel duidelijke dag van Lieve uit Antwerpen. Koffiekopjes zijn geen vuilnisbakken, dus je moet daar niet zomaar van alles insteken, blijkbaar. Je ja, hebt toch wel een paar mensen die schrikken van: Amar, kijk ik dat ook? Ja, heel veel mensen. Annick van den Einde uit Herentals bijvoorbeeld. Of René de Jamers uit Hasselt. Zeggen ja, ik deed dat ook altijd. En ik dacht, ja, zo help ik die mensen. Is ineens al alles opgeruimd in een tas. Hoe erg, sorry, ik zal het uh, ja, niet meer doen. En Tamara Kinders uit Aals heeft uh, ook nog een tip. Niet alleen horeca, ook professionele schoonmakers die de afwas als taak hebben. Hm. Doe het ook niet in glazen. En stop met houten lepels kapot te bijten. En ze dan in de tassen te gooien. Het is disgusting. Oh, het zeg. is allemaal zo. Ja. Iedereen doet dat. Oh. Ja, dat is van die houten lepels nu niet. Jij weer wel? Jawel. Ja, ja wel. daarop bijten. Jij ook? Ja, ja, ja. Um, Ach, disgusting, zeg. Disgusting. zeg, zeg Heel veel mensen die zich afvragen... Ja, maar die lieve die mag geen handschoenen gebruiken op ja, haar werk. Mm. wel, we hebben het even gevraagd. Blijkbaar, vroeger mocht het, maar nu niet meer, omdat het te duur blijkt te zijn. <truh> Wow, man. Maar ja, hygiëne dat... moet toch voorop staan? Ja, Veiligen. dat is ook wel heftig. Bon, zo zometeen gaan we even bellen met iemand, een etikettenspecialiste. Die kan je perfect uitleggen wat kan en wat best niet kan. Die gaat ons de voeten geven. Alles, goed, alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Sunweb heeft nu de beste condities voor jouw last minute ski vakantie. perfecte pistes en de mooiste deals vanaf 229 euro per persoon inclusief skipas op sunweb.be een auto, dat is van mij passé. Ja, van mij Dat is van mij Dat is van mij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 stop, this thing we started from Brian Adams. Goedemorgen hoor, 24 over acht. Boeie discussie. Iets wat, wat je echt gaat zeggen van oh, maar dat wist ik ook niet. Sorry, madame. Dus vuilnis... Nee, sorry. Koffietassen zijn geen vuilbakken. Dat was een, uh, een duidelijke dacht van Lieve Janssen uit Antwerpen. Heel veel mensen die schrikken. Ja, Christine Luik uit Turnhout zei bijvoorbeeld ja, oké, okay, maar ook al leg je het op het bordje naast de tas, dan moeten ze het toch ook nog met hun handen vastpakken. Maar ja, natuurlijk, het zal wel viezer zijn als je echt zo in die kom moet gaan ja. rabbelen, vermoed ik. Maaike mm. uh, Nases uit Brugge. Heeft nog een goede tip. Uh, alsjeblieft ook geen melkcupjes terug dicht doen alsof ze niet gebruikt zijn. Want dat gaat dan met de recup. En dan gaat dat toch terug open en wordt dat een heel smerige boel. Bah. Heel vieze boel. En dan Irène Leen die zegt: Goedemorgen, misschien eens uh, publiek, pleiten, pleiten. Pleiten om in iedere kantine een restafvalemmer, een PMD-zak en een groen afvalemmer te zetten. Thuis moeten we dat toch ook doen. Waarom doen we dat dan daar niet? Zo helpen we de mensen daar. Altijd handig dat je op voorhand al de spullen kan uh, sorteren. Ja. Is dat toch voor die mensen fijner? Bon, we gaan je een beetje opvoeden. Want allez, ja, ik ga het niet doen, ik ga er niet aan beginnen. Wel Isabel Kopens, goedemorgen Isabel. Nee, Peter, goedemorgen. Maar, goedemorgen. Waarom zou Isabel dat doen? Omdat zij een etiketten is. She heeft een bedrijf, Gracious Manners. Maar dus, Isabel, um, is het eigenlijk zo niet oké okay om dat vuil in het kopje te steken? Het is inderdaad niet echt heel goed. Hè. Um, het zijn vaak dingen die we met de beste bedoelingen doen, omdat we denken dat we daar mensen mee helpen. Maar ik heb het uh, Discord daarnet ook gehoord. Ja, het is niet fijn voor mensen om daar dan vuile dingen of uh, met koffie of met water te servetten uit uh, zo'n kopje te moeten zitten. Uh -huh. Dus vandaar toch inderdaad de oproep van het ernaast te laten of het gewoon op het schoteltje eronder te leggen. Ah, ja, er zijn nog wel een idee, gewoon eronder te leggen. Dan waait het ook niet weg als je op het terras zit, natuurlijk. Hè. Maar dan nog, bijvoorbeeld, als je dan klaar bent met eten... Ja, je servietten gooi je dan gewoon toch altijd op het bord of stop je in je glas, moet je dus ook niet doen. Wat, wat doe je met, met het servet? Nee, servetten die blijven eigenlijk helemaal op, uh, op de schoot uh, liggen. Het is pas helemaal op het einde als je echt de tafel verlaat, dat je typisch pas een servet op tafel terug gaat leggen, maar je gaat dat ook niet op je bord leggen, maar je gaat dat links uh, van je bord leggen. Uh, vroeger uh, had men, allee, of dacht men wel eens, of gaf men met een uh, servet die rechts van het bord geplaatst werd, gaf men subtiel de boodschap van ik zou eigenlijk wel graag willen blijven slapen. Dat uh, <lacht> is nog iets subtieler gegeven worden, dus vandaar dat de regel eigenlijk zegt servetten worden. Ik altijd mijn serviet recht. Ja, Ik hoop Vandaar dat nee, mensen nee. altijd zo vriendelijk zijn tegen mij omdat ze mijn serviet recht willen. Dat zal het zijn, ja. Wauw. Dus, hou je altijd je servet op je schoot, Isabel? Tijdens hem altijd wel. Het is, niet voor, het is voor mensen niet echt fijn om te zitten kijken op een vuile servet. Die dat dan gebruikt, nog die dat tijdens de maaltijd op de tafel belandt. Dus vandaar servetten eigenlijk altijd gewoon. Ja, je maandpijn. doet dat wel ja. in een chique restaurant, maar ik ben nu bijvoorbeeld vorige week naar een fastfoodketen geweest. Ja, dan doe je toch ja. gewoon op het einde met zo'n papieren serviet je mond afkuisen en dan doe je dat toch niet? Of moet dat daar ook... Maar ik denk dat die regels overal gelden. Hè. Het is voor niemand nergens fijn om te kijken op een vuilig waar iemand net zijn mond mee heeft afgekuist. Hè. Dus op, welk, allez, op welke locatie dat je ook bent, Oops. je gaat dat nog altijd uit het zicht proberen te houden ja. van andere mensen. Ja, man, je zal maar specialist zijn. Ik zou stress krijgen als ik al die regels moet volgen. Ik wist het ook allemaal niet. <laughs> maar kijk, dat van die tas. Dat is altijd. Ja. Ja, op zich valt het wel mee. Het is eigenlijk altijd een beetje nu verplaatsen in het idee van andere mensen. Van zou het fijn zijn of zou het correct zijn of respectvol naar andere mensen toe. En vanuit die insteek raak je eigenlijk al altijd heel ver. Die pakken we mee. Isabel Koppers van Gracious Manners. Dankjewel, we zijn weer heel veel wijzer geworden. Fijne ochtend. Met veel te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 We gaan jou vertellen tellen dan het al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 Het is 1 over half 9. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Het diabetesmedicijn Ozempic dat gebruikt wordt om af te vallen, is nog zeker tot eind juni niet beschikbaar in ons land. De termijn is opnieuw verlengd. Door het tekort kunnen nu alleen diabetespatiënten en mensen met zeer ernstig overgewicht het nog krijgen. En in de havenstad Guayaquil in Ecuador zijn er problemen tussen drugsbendes en de politie. Daarbij zijn zeker al tien mensen gestorven en dertien gearresteerd. Gewapende mannen vielen de studio's van de staatstelevisie binnen en ze gijzelden medewerkers tijdens een live-uitzending. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. De meeste drugs die onderschept worden in de Antwerpse haven komen uit Ecuador. Vooral uit de havenstad Guayaquil. Daar was gisteren een gewapend conflict tussen drugsbendes en ordendiensten. In Ecuador werd vorig jaar door de Verenigde Naties 83 ton drugs onderschept. Waarvan de helft voor Antwerpen bestemd was. Ons land is vooral belangrijk als doorvoerhaven, zegt drugsexpert Bob van den Berge. Hij coördineert. Anti-drugsoperaties voor de Verenigde Naties. Het volume van, van containerbewegingen dat richting Antwerpen komt, maakt het zo dat Antwerpen economisch heel sterk is en deze sterkte wordt eigenlijk misbruikt door de criminele organisaties. Met het aantal containers dat binnenkomt is het niet altijd evident voor rechtshandhavers om er de juiste container uit te pikken. Je hebt uh, verbinding met andere landen in Europa, zij het via trein, het zij via binnenschepen, uh, het zij via de weg. Dus al deze faciliteiten uiteraard spreken dan ook uh, in het voordeel van criminele organisaties. In de regio's Antwerpen, Edigem en Tisselt is er hinder voor de bussen van de lijn door een spontane stakingsactie bij een onderaannemer. Er zijn bussen geschrapt op 16 buslijnen. Reizigers checken best de routeplanner van de lijn om te zien of hun bus al dan niet uitgereden is. In Nijlen moeten vrachtwagens vooral voortaan een kilometerheffing betalen als ze via de gewestweg N13 door de gemeente rijden. De gemeente drong daarop aan omdat er dagelijks zo'n duizend vrachtwagens door de dorpskernen rijden. Op wegen in de buurt was er wel al een kilometerheffing, zegt mobiliteitsschepen Victor de Groof. Dat komt omdat er op onze omliggende gewestwegen, op de autostraat is er een kilometerheffing, maar bij ons niet. Waardoor men eigenlijk ja, Nijlen als binnendoor gebruikt. En als binnendoor waar men ...niet moet betalen. Hij weet bij ons in de dorpskinderen, daar zijn veel handelaars. Er zijn ook veel scholen die vlakbij de dorpskinderen liggen. Dus daar komen ook veel fietsers, daar komen veel schoolgaande kinderen. En daarom is het absoluut de gast. En in Oelechem bij Randst heeft een gezin een kerkuil gevonden in de schouw. Een bejaard koppel had gerommel gehoord in de sierschouw... ...en vroeg aan hun zoon om te komen kijken. Rudy Smet kon zijn ogen niet geloven toen hij de metalen klep van de schouw opendeed. Ik zie inderdaad poten van een vrij grote vogel. Ik zeg, paps, een pilamp En de vogel, een uil, kijkt naar mij en ik kijk naar hem vrij, alle twee even verdwaasd van William. Een uil in de schouw. En uh, heb ik een plastic afwasbakje genomen dat er in de keuken stond. Met de handschoen de uil bij zijn twee poten vastgenomen. En ja, dat beest dat er al heel de nacht in, dus dat was vrij heel rustig. Beelden van de vrijlating van de uil zie je in de app van VRT Nieuws. Na een koude ochtend klimt het kwik in de namiddag richting 0 graden, maar het blijft wel zonnig. Koud, koud, koud. Wel zon in je snoet, natuurlijk. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. De vinden dan maar. Op de R8, dat is de buitenring rond Kortrijk, is net een ongeval gebeurd in Gulligem. Daar verlies je nu 20 minuten vanaf Kuurne. Naar Antwerpen valt het best mee vandaag. 10 minuten aanschuiven vanaf Franste en ook tussen Boom en Wilrijk op de A12. Naar Brussel hetzelfde, maar vanaf Peutie en vanaf Tubeke 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel gaan het 20 minuten langzamer van Stormbeek tot Vilvoorde. En door een spontane vakbondsactie is er hinder bij de lijn. In de regio's Antwerpen, Edigem en Tisselt. Je had er nog even over die uh, dingen die je in een koffietas stopt, die er eigenlijk niet in horen als je klaar bent met koffie drinken. We hebben een getuigenis van Injas van Voren uit uh, Oosteklo, van Café de Nijkel. Dag Injas, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Uit legendarische Café de Nijkel, hè? toch? Ja, dat kunt ik eventueel wel zeggen. Uh, wow. wij uh, ik denk al 37 jaar of zoiets. Dus mijn mama is ermee begonnen samen met mijn vrouw. En uh, ik doe het nu fulltime 6 zes jaar samen met mijn vrouw. Dus. Café de ja. Zeg maar, Ijas, ja. beschrijf eens hoe goor is het als jou dat overkomt. Ja, dat is ja, een, een, ja, een, een beetje een troep, hè, moet je het zeggen. Dus je krijgt zo'n een, een tas terug, daar zet er nog een, een, een, een hoeveelheid koffie in. Dat suikerpapiertje ligt daarin. Je moet dat met je vingers eruit vissen. Want de overschot van de koffie giet je in een, een, een trechter in de spoelbak. Dus ja, dat mag er niet bij, hè. En dan zit je dat met je vingers in en dat is toch niet proper, hè. Oh, nee, als je het zo vertelt, denk ik echt oh, dat ik daar nu nooit bij heb stilgestaan. Zij geven jullie in jas geven jullie in Café Den Heikelen ook nootjes bij het bier? Uh, nee. Nee, uh, nee, Ja, maar de pisnootjes, dat is nog iets anders. Hè? Ken je dat pisnootje? Ja, ja, ja, waar iedereen met zijn vingers in zit. <laughs> dat soort ja? dingen. Goed, hè. is het café al open intussen, Injas? Uh, nee, ik ben nog aan het klaarzetten. Dat okay. gaat om tien uur open. Hopla. het is nog vroeg, hè. Ja, ergens ter wereld is al een receptie bezig, dat weet je nu al. Geniet ervan, Injas. Fijne ochtend, hè, man. Ja. Ja, het is voor jullie. Dag. Sleeplife. Nu bij Sleep Life, Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open. Dit is geen vliegtuig dat gaat vertrekken. Dat is het geluid van vakantie. Geniet nu van de slimste vakantiedeals bij Nekkerman. Vakantieplan? Ga naar Nekkerman. Zolde bij Pearl. 50 en 70% korting op een heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl.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 ik, Daniel van der en uit Zonnebeke kijkt mee in de app of live op VRT1. Kim op de loop, heeft hij diarree? <lacht> nee, maar ik moest wel naar het toilet. En dat, maar echt goed gedaan op de tijd van Harry Styles. Adel, Peter had mij uitgedaagd of ik het kon doen tijdens het nietje van Harry Styles. Dus ik heb gelopen omdat ik uh, wou winnen natuurlijk. Handjes gewassen. Zeker, wat nee. heb ik gewonnen? Je bent wel bij de mannen geweest. Ja, omdat dus Feline van online op het vrouwentoilet zat. En daar zit echt nooit iemand op het toilet op dit uur. Hey, Net het is nu. Het is 2024. Het kan wel Ja, allemaal. Het is nog daar. Lieve mensen, Bella Parijs, moet we nog even over hebben. Die was hier onlangs nog. Wat een vrouw. Die brengt een boel vrienden mee op het feest van het jaar. Back to the 80s, 90s in Liz in Sportpaleis. Zaterdag 30 maart. Begin van je paasvakantie. En wel perfect voor dit jaar, want ze is 25 jaar bezig. En ze viert dat in november nog eens. Vrijdag 8 november in de Lotto Arena. Met 25 jaar hits. Vanaf nu vrijdag kun je daar je kaarten verkopen. Bellenpres op de radio, dat is altijd goed. Feest. Hartstikke oh, Papa. Papa. Llena de alegría, hice que nada is imposible. Sin ti, sin paso, no valt salida. Vive la vida cada día. Khabibala vida. Khabibala vida. Ja hoor. Al 25 jaar bezig die Res gaat dat dit jaar uitgebreid vieren. Er stond iets plots in de krant. We hadden het zelf niet door. Allee, ik had het wel al gezien, maar niet dat het zo heftig is. In de sop thuis op VRT1. Blijkbaar staat de radio daar heel veel op. En blijkbaar is dat meer. Hoe zou dat komen? Trouwens, fans van thuis, luister nu even mee, want we hebben de baas van thuis bij ons. Peter Boekaart, goedemorgen. Goedemorgen, allemaal. Ja, ik mag jou gewoon de baas van thuis noemen, net dat mag, hè. Je, Peter. Ik ben liever Peter. <laughs> <laughs> ja, voor ja, Iemand vroeg zich af: is dat nu bewust? Staat de radio meer op in thuis? Uh, eigenlijk wel. Hij staat iets meer op en ook in de mix. Uh, hoe, hoe de klank uh, samengesteld wordt en wat je beter hoort en wat minder hoort op het achtergrond zo is ook een klein beetje gesleuteld uh, onder impuls van onze creative director Kim van Oeteren om de buitenwereld wat meer te laten doordringen in thuis het is een klein detail, maar blijkbaar is het inderdaad uh, een aantal fans opgevallen waaronder ook een, een, uh, een journalist van het nieuwsblad uh, Arno van Out die daarover die, velde. Uh, en het klopt inderdaad. Het, het is uh, iets wat we bewust hebben gedaan. Maar is de radio echt of zijn het nagespeelde stukken? Want alles is fictie natuurlijk bij, bij thuis. Uh, alles is fictie, Peter. Alles is een uitvergrote waarheid. Nee, maar het is... Uh, <laughs> nee, maar, maar het, is, uh, het is... Ja, we gebruiken echt wel uh, clips uit, uit de programma's. Zoals die uitgezonden worden en de mensen die te horen krijgen. Uiteraard uh, is er toch een verschil tussen het moment waarop... Thuis op antenne komt, hè, en het moment Ach, waarop ja. dat stukje dan uh, wordt, uh, wordt uh, in, de, in de aflevering gemixt. Hè. Dus het zal nooit iets zijn, het zal nooit een radioaflevering zijn die op de dag zelf uh, waarop de aflevering zich afspeelt uh, is uit de eter geplukt. Hm. Maar het zit er toch wel kort op. Wat we wel vermijden is dat het over nieuwsberichten gaat of, of ja. zaken gaat die, die het direct uh, dateren, laat ons zeggen. Ja. Maar helaas, als het bijvoorbeeld gaat over een of een, of een bericht over file, ja, dat <laughs> ik dat dat een dagelijkse dagelijk realiteit is. Hè? Dat is wel een dagelijk, het is helaas iedere dag uh. actueel. Hè? Dus dat soort zaken geven wel een indicatie. Nu, belangrijke vraag, die fragmenten komen zeker uit programma's van Radio 2. Hè? <laughs> Onder andere kinderen. Ja. Ja. Ja. ja, want ik, weet, ik herinner mij toen, uh, als ik alles naar thuis kijk, dat, dat ik vooral MNL hoor. Het is toch een mix, hoor. Want een beetje in functie van welk personage en welk moment van de dag, uh, kiezen we toch wel programma's zodanig dat het toch wat aansluit. En om bijvoorbeeld jullie programma te nemen: Goeie morgen ga je toch niet horen op het moment dat het avond is in thuis. Nee. Dus goeie, Morgen is morgen. bijvoorbeeld een perfect programma om ergens subtiel in de achtergrond mee te geven dat we ochtend zijn. Doen. Doen, zeker wel. Ze komen ook op televisie. Je kan zelfs de televisie laten opstaan op die manier. Goed, Peter Boekaart, we zijn weer helemaal mee. Vanavond opnieuw thuis natuurlijk bij ons op VRT. Een miljoen publiek letterlijk. Nog een heel fijn ochtend en zet hem op Radio 2. ook, dankjewel. Okay, onder andere meedansen. Ik Frank en Simonneke die meedansen met les divas du dancing. Gaan zomaar. Philippe Cataldo, goeiemorgen. Danse. Batanguet sur le parquet ciré. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais-les tourner. Et fais-toi désirer. Je reconnais si bien le cœur des femmes. Tous les mots qui les enflamment. C'est qui le tendent en lourds d'âme. Frémissante et parfumée. Toi, tu sais où les trouver. Les divas du dansine. Les divas du danser, Les saguïs. Jamais dans les discours, les fans à du saxo, les filles du paso, celles qui pensent encore autant temps du cadeau les divas du dancing, les divas du dancing. Sans d'un palier Toi qui fais brûler la chair des femmes Sans jamais donner ton âme à celle qui sous ton regard se pas Celle sans tes parfumées Toi tu sais où Lady va du dancing, Lady va du dancing, corcère et cœur glacé Elles gardent de toi un peu de bobina Sur le bout de leur voix dont elles ont caressée Cette nuque bleue qu'elles aiment t'embrasser Lady va du Dancing Lady va du Dan Sans jamais donner ton âme Jammer verser de lame, lame, lame Les divas du dancing, les divas du dancing, les salgues et du bambou C'est qu'on ne verra jamais dans les discos, sacré-t-tu, les fanados, saxons, les zélés du basso, du félé, du basso, C'est ce C'est qui pense encore d'entendre du médical, de de sacré les divas du dancing, fanados, les divas du dancing, du félé, du basso uit 1987, Le diva du Catal. Philippe Cataldo, tenminste. Oh, oh. Maar ja, ik ben, ik ben echt niet goed van. Dus de radio staat op in thuis en ik zei nog van, oh ja, dan kunnen Frank en Simoneke dansen hierop. Ja, nee dus. hè. Marjolein van den Bergen uit Dendermonde, goeiemorgen Marjolein. Goeiemorgen. Ja, klein foutje gemaakt, want wat is er het probleem met Frank? Hij ligt het bed en hij kan niet meer stappen. Oei, ja, dat is uh, jammer. Wat is er aan de hand met hem? Uh, hij is overreden door Tom. Oei, oh, kijk, is... Tom toch. Allemaal geen goede dingen. Marjolein, dankjewel voor de update. Vanavond kijken we naar Veertheen naar thuis. Fijne ochtend. Goedemorgen. Morgen. En zo meteen luisteren we naar Win-Win. Straks al jouw vragen en je antwoorden bij Xavier met de Nieuwe Consumentenshow. Ja, dat is een beetje een gruwelijke, maar, maar wel een goede. Um, ja, het is echt een gruwelijk verhaal. Vertel eens, Xavier Taverne. We gaan het over medische fouten hebben. En ja. iemand heeft ons gemaild. een vrouw die haar. Deen is verloren door een operatie, dat was helemaal de bedoeling niet. Dat was gewoon een standaard ingreep, zoals je dat wel vaker hebt in een ziekenhuis. Een ingreep die ook haar zus had laten doen. En bij haar zus was dat helemaal goed gegaan, maar bij haar dus niet. En dan sta je daar, wat moet je doen, wat kan je doen? Dat is voor heel veel mensen een groot vraagteken. Je hebt als patiënt ook rechten, we vergeten dat wel eens. We komen in een ziekenhuis, uh -huh. dat gaat er over dingen waar we meestal niks van af weten. Dus je vertrouwt volledig op een ziekenhuis en terecht. Ja. De meeste mensen weten daar ook wat ze doen. Ja. Maar het kan dus wel eens mislopen. En waar je dan terecht kan en hoe dat dan allemaal verloopt. en Heb je dan recht op een schadevergoeding? Dat gaan we voor je uitzoeken straks tussen 9 en 10. We hebben een professor gezondheidsrecht die dat allemaal haarfijn kan uitleggen. Um, dus daar gaat het over zo meteen En ook een heerlijke, hè? want veel mensen die dat op woensdagmiddag, kinderen zijn dan thuis mm -hmm. Misschien heb je een half dagje, dan ga je naar de supermarkt Je hebt straks alle goede tips als je nog naar de winkel moet Ja, dat is een Goed. bijkomend voordeel van deze Daat. job Wij mogen door de reclamefolders Ik vind dat de max, Heerlijk. heel tof En ik weet niet of je van, uh, ik mag dat ook zeggen vanaf nu uh, supermarktketen Albert Heijn uh, Sorry Die heeft uh, iets, die hebben een leukere tv-spot met een hamster Die... Um, aan gewicht even doet, met uh -huh. zo twee druiven op een stokje. Klopt. <laughs> ik vind het hilarisch. Ik dacht, waar gaat dat naartoe? Ja, ik, wel, je vraagt het je af. Maar dus naar gezonder eten. Maar wij vragen ons af, ze doen duizend producten in de afprijzing. Zijn dat dan duizend gezonde producten? Dat verhaal. De vraag stem win-win. Is ze beantwoord. worden. En hoe gaat het met die hamster? Vraag ik mij dan. <laughs> maar bof, dat is weer een ander. Goedemorgen. Deurbel van Aaron Blommaert. Het is zes voor negen. Zij dagen geleden Duur. Heel even. Ik weet niet of je het zo bedoelt. Je geeft me het idee dat ik nog lang niet weet wat ik in jou lezen moet. Zie hoe jij op je lippen bijt. maar gasten hebben niet veel tijd. Ik weet al jij hoort bij mij. Dus zeg me, als ik aan je toespel, doe je dan open? Want hoe? Je Sexy en me jij hebt mij veranderd Je haren en je handen Ik hoef niemand anders Geen probleem, okay. want Xavier Taverne is hier. Met Win-Win, heel veel plezier. Al je vragen, deel ze straks. Radio 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Verre en de Zandloper of Alles Goed van Evi Grajaard. Je vindt ze op VRT Max.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 Klassieke kost kan echt heel lekker zijn. Het nieuwe kookboek van Jeroen Meus. 100 klassiekers van vroeger en nu. Ah dat gaat lekker zijn. Kijk. Een olde aan pure producten. Ah ja, dat vind ik lekker. Klassieke kost van Jeroen Meus. Het is altijd lekker. Voilà. Nu in de winkel. Scott. Scott. Zul je alstublieft uit die race-simulator komen? We hebben een echte auto nodig. Ik heb hier een toffe zien staan in de showroom. Hé, hey, maar valt die prijs een beetje mee? Maar ja, het zijn nu de hele maand januari saloncondities. Um, uh, nog één toerke, en ik kom eraan. Alle baby. Miss de Drive and Discovery Days niet. Ontdek alle salonvoordelen bij Autonatiegroep in de regio Antwerpen of op autonatiegroep.be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 voor tickets en info naar bouwreno.be Van Kalster Zeg, weet het al? Nu wintersolden bij Van Kalster, met de laagste prijzen Van Kalster Nog straffer dan anders, komen ze weg naar van, van, Kalster. van Kalster Bezoek een van onze toonzalen Kijk op vankalstervloeren.be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 En je toe aan een zalige nacht, dan heeft Bosmans alles wat je verwacht. Het is winter van de slaap bij Bosmans Slaapcomfort. Tot en met 31 januari geniet je in de winkel te hijst op de berg van tal van soldenacties op bedden, boxsprings, matrassen en meer. Meer info op zaligslapen.be De slaapt wel een goede morgen. Bij Bosmans Slaapcomfort.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 Al 30 jaar simpelweg goedkoop. In win-win straks het verhaal van Christel die haar teen verloor na een operatie. En na een vermoedelijke fout van de dokter en ze is jammer genoeg niet alleen... Ja.